de wereld. Echt waanzinnig. Nou ja, bij een verzekeraar ben je klant totdat je iets krijgt, want dan ben je vijand. Op dat moment ja. ben je een last. Klant totdat je iets krijgt, maar zodra dat je iets voor hebt, zodra dat je bent klant, hé, kom naar ons en je ja. krijgt een sleutelhanger. <lacht> en en, een, en een schermpje om in je wagen tegen de raam te kleven met zo'n zuignapje dat nooit werkt. Om de zon, brandende zon van je kutkinderen te houden. Ja, ook nog en dan, eens, zodra ja. dat je dan met die auto omvergereden wordt door een vrachtwagen waarvan de Poolse chauffeur niet verzekerd is en in slaap viel? Ja, meneer. Ja. Ja, als we iedereen moeten een uitkering gaan geven, als we iedereen moeten gaan vergoeden, dan, uh, kunnen, we niet, uh, dan uh, kunnen wij niet bestaan. So, what the fuck? Jullie, zijn, jullie bestaan om iedereen een uitkering te moeten kunnen geven die dat nodig heeft. Ja, daar, daarvoor zijn jullie eigenlijk opgericht. Daarvoor zijn jullie, dat is jullie businessmodel. Verzekering, dus dat er iets zeker wordt als ik in de lente Dat het zeker kom. is voor de mensen die jullie hun zuurverdiende te geven. Ja, precies. Nou, beste mensen, dit, is, uh, dit zet de toon wel voor de 25e aflevering... Uh, van de, hey, hey. de Praatdag podcast. We hebben het gehaald, Philippe. Oei. We hebben het gehaald. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Oké, okay, en ik had al meteen de verkeer hier. Welkom aan de raadtafel met Ossie en Ossier. En dit is de 25e. Mijn naam is Istvan Leelossi en uit Bergen zeg ik goeiedag allemaal. En mijn naam is Philip Ossier, nog steeds Antwerpen Noord. Hallo iedereen op de 25e. Welkom aan de praattafel met Ossie en Osier. Eh, het doet me enorm deugd eh, om uh, Osier er weer even bij te hebben. Je, je, we weten intussen dat het allemaal een lastige periode voor je is, om het heel zacht uit te drukken, vind ik. Ja, de Ozier is, uh, is aan het revalideren Om ja. aan het proberen terug uh, richting normaliteit te kruipen. Precies, en uh, ja, het is gebleken dat dat waarschijnlijk toch iets langer gaat duren dan je initieel ja. had gehoopt. Of, Met vallen en opstanden. Jammer genoeg ja. is dat, uh, is het, uh, ja, ik heb uh, sinds vorig jaar, mei, mijn ongeval, heb ik heel hard naar mei dit jaar gewerkt. Mm -hmm. Omdat de prognose aanvankelijk minimum een jaar was. Maar dat woordje minimum, dat hoor je niet als je net, als je net uit een operatie komt. Want je wil zo vlug mogelijk terug op normaliteit. 100 procent, ik ga terugkomen. Dat been, dat wordt helemaal terug, dat gaat magisch aan elkaar groeien. Maar we zijn een jaar verder en uh, we zitten nog met breuken. En uh, mijn volgende datum om naartoe te werken is 14 augustus. Dus uh, dan pas weer nieuws. Dat wordt een, ja, een lange wacht, maar. Toch, het wordt zomer Hoe noemen ze dat een uh, Calvari-tocht? En, en de, hoe heet dat? De cafés die zijn weer open aan het gaan natuurlijk Enzovoort. Dus die zijn van de nacht om 12 uur in Wetteren In Vlaanderen was er een café om twaalf uur S'nachts opengegaan Met de mededeling dat ze wel om één uur moeten sluiten Omdat er nu in België een sluitingsuur is Dus één uur s'nachts moeten alle cafés sluiten Oké, okay. nou ja dat, uh, dat, Oké okay. Dat is dan een compromis nog gisteravond eh, zoals, zoals de luisteraar weet en jij ook weet ik woon hier aan Antwerpen Noord nabij het sint En <lacht> ik kan zeggen vandaag toen ik naar de kinesist wandelde en terug um, en ik uh, mijn blik eventjes binnenwierp in de cafés daar hingen ze alweer als <lacht> oudsher aan de toog in elkaars armen de, de nee. levensschmerts uh, weg te zuipen. Dus uh, het och. nieuwe normaal is weer aangekomen. Och, och, och, ach. Smet ze buiten als zien energie met een snotneus. Ja, dat, ja. dat kan ze de hele winter nog blijven roepen. Dat kan ze nog magie. heel de zomer, herfst en winter herhalen. Ja, ja je, zeker weten. Oh god, wat ah. hoor ik nu? Ja. Ah, die stinkende stomme beesten. Je al de coronaperiode overleefd. Man. Ik dacht dat ik een snotneus had, dat ik uh, niet meer welkom was. <laughs> maar uh, mijn neus is beginnen. Het is zo van de hooikoorts, van al dat hooi dat in hun scheid zit. Precies. Hé, hey, uh, jij hebt je weer uitgeleefd. Want uh, ja, de 25e praattafel is ook weer de 20e. Nou, meer haiku. Ik denk dat je met de hoek. Uh, Koes. De, de haikkoes in de praathoeken. Dat wordt heel erg ingewikkeld allemaal. Uh. Nee, dat gaan we oplossen ook. Uh, dat we nu al aan de 25 haiku's zitten. En uh, Ik zou zeggen, laten we die eerst maar even digesteren. Want die, die beesten die staan hier allemaal met vragende ogen naar mij te kijken. En, uh, ja. Dus, ik zou zeggen, luisteraars, het is weer zover. Uw rustmomentje van de week of de dag. Uh, wij zakken af naar ons innerlijke zelf en verenigen ons met de haiku van Philippe. Black Lives Matter. In plaats van het te roepen... omhels en heb lief. Nou, kijk eens. Nee. Ja. Ze worden niet alleen hij. Ze zijn volledig cool ook. <coughs> ze, ze gaan koe nog net gang. niet uh, riot on, Of zo, dat niet. <coughs> koe, ja. Cool ja. in the gang. Zeker. Hey, uh, we gaan... Uh... Straks nog van ziensie horen, maar ik mag inmiddels wel ja. melden... dat zij dus ook meegedaan heeft aan een actie gisteren in Gent... Mm -hmm. met name over het verwijderen van een standbeeld van Leopold II. Ja. Dat is nu ook een issue hier, zoals in Amerika... zijn ze nu bezig met standbeelden van generaal Lee... Hè, de, de, de, mm -hmm. de generaal van de rebellen, de opstandelingen, zeg maar, destijds. Mm -hmm. En nu wordt alles politiek correct gemaakt, ook de geschiedenis. Dus ja, waarom zou je je standbeeld van zo'n... Eh, ja, dat is toch een malevolent type. En nu dan hier, eh, <kliek> net zoals dat we in Duitsland... geen standbeelden van Hitler hebben... ja. En ik denk dat Leopold een beetje in dezelfde categorie viel, of zie ik dat verkeerd? Ja, tuurlijk. Dat is nog van een, uh, van een oud uh, 19e eeuws denken. Uh, de uitverkorenen de uitverkorene boven de, boven de lijfeigenen en de slaven. Ik bedoel, dat is van een middeleeuws denken. Uh, hoe, hij heeft zelf geen voet in de Congo gezet. Geen voet. Het was zijn speeltuin. Al zijn rijke vriendjes mochten er gaan. Hij, doen Hij is er wat nooit geweest? geweest? Hij heeft er zelf nooit geweest, fysiek. Nooit geweest. Oh my nee. god. Ik denk zelfs dat hij smitvrees had, maar dat weet ik nu niet. Nee, nee, die kregen met geen, met geen uh, stokken op een boot om uh, drie weken op een boot te zitten en naar daar te gaan. Maar hij gebruikte dat natuurlijk uh, als zijn vriendjes in Europa, als uh, bevriende vorsten en staatshoofden. Die mochten daar olifanten gaan afschieten en, uh, en leeuwen gaan afschieten en, en negers uh, uh, in zijn naam dan, uh, de zwarte bevolking. Uh, die zij toen negers noemde, gaan, ja, gaan laten voor zich werken en onderdrukken, met alle gevolgen van dien. Is het daar ook een... Ik heb gehoord dat daar honderdduizenden doden... Miljoenen. Miljoenen, miljoenen is zelfs. En, en nog erger, een heel, heel, hele generatie verminkt. Dus er was ook geen rechtspraak. Dat was gewoon die, die landheren die... die die, die de lokale bevolking gebruikten als, letterlijk als slaven en als, als uh, dan iemand van die jongens of meisjes die op het veld werkten be, beschuldigd werden van uh, uh, hij heeft een peer gestolen of zij heeft melk gestolen dan werd er een hand afgehakt gewoon... Oh. Eens... Ja, ja, verschrikkelijk. Instant. Ja, er zijn miljoenen uh, uh, mensen verminkt. Dus naast, naast de honderdduizenden die, die gewoon afgeslacht zijn, werden ze ook fysiek verminkt. Kun je je voorstellen? Een been afhakken of een hand afhakken, dat zal ze leren. Dus ah, ja. dat is, daarom dat ik het zeg, dat is van een middeleeuwse vreedheid. En ik snap al dat gedoe niet van... dat die... ik, ik begrijp perfect... Neem die standbeelden weg. Ik snap niet dat je van die standbeelden moeten blijven staan. Waarom zouden die moeten blijven staan als de geschiedenis ons duidelijk leert dat het eigenlijk een symbool is van een verkeerd regime? Wat ik wel pleit is, doe ze niet kapot, zet ze ergens in een museum met een degelijke tekst daaronder, zelfs besmeurd. Want mm -hmm. dat heeft... Dat heeft waarde, hè? is van. Ja, ja. de besmeurde Leopold II dat wil, iets, dat wil iets zeggen over onze huidige tijdgeest. Waarom niet met die besmeuring op, de kelder in van een museum en het uh, rariteitenkabinet in? En dan binnen een museumomgeving kan je dan weer educatief daarmee omgaan. Wie was dat? Ja, dat was aan de ene kant een vorst, maar aan de andere kant was dat iemand uit een oud-bollig regime die... Uh, die niet zo'n frisse praktijken toeliet op zijn landgoed in Congo. Precies, en niet iets waar je nou trots op moet zijn en op een standbeeld zetten. Letterlijk. dat moeten we nu in het he? straatbeeld hebben, een straatbeeld hebben. Dat werkt gewoon niet verbindend. Nee, nee, en, zet, en, en zet op die plekken, zet wel iets terug uit de, uit de koloniale geschiedenis. Maar zet iets verbindend, zet iets mooi, zet, iets, zet een... een, een een Afrikaanse vrouw met drie kinderen die op de grond uh, de, de, de tabaksbladen uit elkaar doen of zo. Als eer voor al die mensen die, die met de handenarbeid zijn gestorven, ten gevolge van het schrikbewind van Leopold bijvoorbeeld. Of een abstract kunstwerk uh, dat verwijst. Hè? We, hebben, we hebben geweldige kunstenaars in België. Uh, we hebben geweldige kunstenaars in Zaire, in Congo... Verbind, verbind de mensen en laat een Zairees kunstenaar met een Belgisch kunstenaar zitten of, of een orde van kunstenaars uit beide landen. En gebruik dit toch om terug bij elkaar te komen, zou ik zeggen. Zou ik zeggen. Maar wie ben ik, hè? Nou ja. wie ben ik? Nou ja, het is, het is zeker een maar verbinding. Maar die standbeelden mogen van mij weg, en, ik, en met mij velen. maar... Uh, die moeten niet vernietigd worden, die moeten gewoon verwijderd worden uit de openbare ruimte en zit die ergens met een degelijke omkadering. Mm -hmm. Want het zegt ook wel iets van waarom werd toen zo'n vorst die vreedheden beging te begin zo heldhaftig voorgesteld op een paard? Ja, daar is een, hè, dat is het, het klassieke afbeelden van een groot leider, sterk leider op een paard. Uh, België was een staat... ...gemaakt door verschillende staten... ...was een, een, een land zonder gezicht... ...dus als we dan de koning promoten... ...dan hebben we toch een gezicht... ...dus dat is heel mooi om daar een historicus op los te laten... Oké. Okay. ...en met kritische blik... ...daar een, een, een informatief schouwspel van te maken... ...maar van mij mag het uit het straatbeeld... ...morgen nog. Oké. Okay. Dat is een mooi onderwerp... ...voor onze columnisten... ...zowel Rijn als Gerrit... ...daar gaan we nog straks van horen... Ja. Die krijgen we straks we nog aan de hand. Kijken handen. naar uit om eens met Gerrit te spreken. <laughs> ja, dat wordt een hele. Nee, leuke... Dan kan ik er jammer genoeg niet bij zijn. Dat heb ik je al verteld. Ja, jij uh, moet je handen gaan wassen dan. Dus dat zal jij ik ook nog ik uitleggen. Wassen, ja. <laughs> dat moet zo goed. Ja. Nou ja, dus, uh, <laughs> luister, um, eens even kijken waar we aan toegekomen zijn. Dat is, uh, ja, we hebben eigenlijk alle belangrijke dingen gehad. Uh, jij gaat ja, aan het einde. Ik wil nog één dingetje zeggen. Ja. Um, het, uh, het voorleesmoment op het einde van de aflevering, als de mensen nog eens uh, een stukje willen. Uh, dat gaat over de, het is net de 6e juni geweest. Hè. We zijn nu enkele dagen uh, rond de 6e juni komt het ook elk jaar weer in het nieuws dat dat de D-Day landing was uh, van Normandië op Normandië, op Omaha Beach en Utah Beach en Gold en uh, National Geographic, en... meidje dood nu met 24 uur 80 dagen lang alleen en, en voilà, maar he, dat is dan <laughs> he, uh, Hitlers massawapens en uh, Churchill's vision of D-Day maar um, ik kom van een vader die uh, ook in de oorlog een kind was, he, was negen toen uh, Duitsers België binnen Vielen en hij was 14 toen uh, België. Uh, hij was 13 toen België bevrijd werd en 14 toen de oorlog officieel gedaan was. Hij heeft natuurlijk ook zijn vlucht van Mechelen naar West-Vlaanderen te voet met een, met een kar en, en met de familie. En dat heeft hij meermaals verteld en. en heel grappig we mochten als kind nooit lang opblijven maar als er een oorlogsfilm was dan mochten we met hem zien dat was dan zijn manier geholpen. vond hij belangrijk dat jullie dat meekrijgen geschiedenis wat blieft? ik denk dat hij dat belangrijk vond dat jullie dat, dat meekrijgen belangrijk dat wij erover kenden en, en in, een, in, een eerdere, in een eerdere praattafel heb ik al eens aan de andere kant van mijn familie mijn grootvader dus de vader van mijn moeder uh, dat was een korporaal in het Belgisch leger en die is gesneuveld in de Tiendaagse oorlog tegen Duitsland. Nabij Ieper is die overleden. En daar had ik al eens een stukje van voorgelezen, omdat hij in een, in een boek uh, over kalmdhoud voorkomt. Um dus ik ga in mijn voorleesmoment dat we straks gaan uh, laten horen gaat over die day. Uh, maar vanuit het Duitse, vanuit een, een, een aantal Duitse gewone kanonvoer, hè, gewone soldaatjes, die dus uh, met angst in hun ogen uh, ja. die day meemaakten. Het zijn ook mensen waren het uiteindelijk. En die stuikkels wisten vaak ook niet eens waar ze... Absoluut, de... dat is zo mooi aan geschiedenis achteraf. Hè. Je kan de twee kanten eens onderzoeken. En in, in, in de eerste jaren mocht er nooit het verhaal van de Duitse soldaat verteld worden, maar we kennen in de kunst en in de media kennen we ook mooie voorbeelden trouwens. Hè. Das Boot uh, is een prachtige film over uh, uh, een Duitse U-boot, maar dan ja die psychologische terreur van in zo'n U-boot zitten en gejaagd te worden niet, ja. door mijnen moeten varen en zo dus, uh... ik krijg het daar benauwd van ik kon het niet zien, joh. dat is mijn nachtmerrie zo'n ding <laughs> ja, er is ook een heel ja, er is ook een aangrijpende film over een, tiger, een tijgertank, een crew en de hele film is gefilmd vanuit de de kleine viziertjes die die kerels oh, ja, ja. zien en van binnen in de tank dus je ziet nooit de buitenkant als je de buitenkant ziet, dan zie je het altijd door de loop of door de schutterskoppel, snap je? Ja, ja, ja. Je ziet altijd, de, de, je ziet heel het perspectief van de film is de tankcrew dus dat is even, dat is ook niks voor jou waarschijnlijk want dat is ook enorm claustro Ja, ik heb leren rijden met zo'n panzerwagen in het leger en ik heb ooit nog in het leger gezeten, ja, zeker in 1975 toch zelfs en uh, dan hadden we ook rijlessen gekregen en op een gegeven moment moest je dan zakken en dan had je zo drie van die smalle dingen om zo voor je uit te kijken zo periscopen, dus ik kan het een beetje hmm. voorstellen dus wij, wij, wij deden oefeningen en wij zaten in de verbindingsdienst... maar op een gegeven moment moesten we ons ook kunnen verdedigen... en dan een van de ons toegewezen wapenen was een touw, een, een Tau, uh, a Threat Operated Weapon. Dat is een raket die met een draad wonderbaarlijk die die uit een soort bazooka uh, buis en er zit achterin een dun draadje en daarmee kan je hem dus terwijl je blijft richten op een bewegend voertuig en dan vliegt dat ding dus mee hè? Ah, jeet. tegenwoordig gaat dat ja, met ja, GPS ja, de, maar toen was dat nog met een nog draadje nachtiest. en eens een ding kostte geloof ik iets van ik zei 18.000 gulden of zo ja. nog wat en wij oefenen dus wij waren de eerste die dus slaagden te missen het <lacht> ging er gewoon langs. En dat gebeurde nooit. Want je moet hem gewoon op dat ding gericht houden. Maar hoe hij dat deed, maakt niet uit. Ja, maar <lacht> is fantastisch. De mens is altijd heel clever en vernuftig in het uitvinden van manieren om elkaar te vernietigen. Zeker. Maar wat wel typisch was: het Nederlandse leger werd altijd zo'n beetje bekeken. Want ja, we waren de enige met lang haar. Hè. Ook met internationale ah, ja, ja, oefeningen ja, ja. werd allemaal toch raar gekeken. Maar uh, op alle vlakken uh, waren we de beste, de snelste, de efficiëntste. Het eerste opgebouwd, het eerste weg. Uh, de beste artillerie. Uh, hey. Dat is allemaal niet fijn, nee. maar toch de beste artillerie. En weet ik het allemaal. Dus ja, we deden gewoon ons werk heel goed. Hè? Het Belgisch leger daarentegen is van... Ik heb ook een heel mooi verhaal van mijn vaders diensttijd. Ik heb geen diensttijd gehad, omdat ik, in België is er zoiets na de, Tweede Wereld, na de Eerste Wereldoorlog iets gekomen als broederdienst. Dus ah, ja. als je twee broers hebt die al in het leger geweest zijn, dan moet je niet nog eens een derde. Nee. Omdat er tragische voorbeelden waren van families in de Eerste Wereldoorlog, in de Grote Oorlog, waar Nederland niet aan deelnam. Um, dus daar zijn tragische voorbeelden van Belgische, maar ook andere families van andere nationaliteiten waar dus acht zonen van gesneuveld zijn. Dus om dat te vermijden uh, hadden ze dan een wet gestemd om uh, maximaal twee zonen per familie uit te sturen naar ja, dat is een in Nederland ook. conflict. Ja, dus ik had de broederdienst uh, te pakken. Ik ken mijn jongere broer, omdat wij twee oudere broers hadden die uh, dienst hadden genomen. Maar goed, de anekdote van mijn vader. Uh, mijn vader was uh, reservecorporaal uh, in het Belgisch leger voor zijn 2,5 jaar legerdienst. Uh, begin jaren 50, dus vlak na de oorlog. En uh, ja, dat waren nog de tijden. Van, uh, dus, uh, hij kreeg per maand 10.000 liter benzine. <laughs> voor zijn eh, kanonnenregiment en voor zijn vrachtwagens en voor zijn jeeps en ja, als de maand om is, dan moet ook de 10.000 liter op, op zijn. Ja, ja, anders dan. Dus, soms, soms, uh, soms stuurde hij zijn sergeant naar de winkel voor een pakje sigaretten. En dan kwam hij terug met de Jeep. En dan: Ah oh ja, ga nog wat bier halen. Rijd nog. Maar rijd nu naar een dorp dat wat verder is, want we hebben nog altijd te veel benzine. Mm -hmm. Dus echt. Uh, dat was toen. Ja. Het zal nu allemaal misschien al man, is ik nu de, wat if te if te zijn. Ik zou het niet, echt niet weten, jongen. Hey, Dit is de de kast. we gaan uh, beginnen aan ons uh, blok met uh, bijdragen. Uh, wij gaan jou en mij weer zien bij de eerstvolgende. Ik uh, wou ook nog voorstellen om, want we hmm. hebben nu... We hadden altijd de Praattafel-podcast, Praattafel... en dit is dan de 25e, tadaa, joepie. Uh, toen de corona uitbrak zijn we begonnen met uh, een soort bijproduct... de Praathoek, mm -hmm. hè? Ja, die ja. is nu intussen doorgeëvolueerd. Uh, die gaan we upgraden, dus uh, vanaf nu maken we het wat makkelijker. Alle Praattafel-podcasts zijn gewoon praattafels. En we hebben dan de Praattafel met wetenschap op woensdag... Ah. met Mario, dat blijft gewoon... Wij onze praattafel en dan regelmatig een praattafel ertussen met uh, goede interviews maar ja, het blijft een praattafel jij en ik zitten hier toch aan een virtuele tafel, gezellig toch? Voilà, en zeg over mijn haiku het was de 25ste trouwens want ik heb voor de praathoek hè, die nu begraven wordt door uh, Istvan um, <lacht> dus uh, onze uh, kortere praattafelsessies daar had ik er vijf voor gemaakt en ik had er uh, ja. Ik ben vanaf de tiende praattafel begonnen in januari, want die haiku was het gelukkige nieuwjaar, is nu begonnen, Lach je problemen maar weg, is het van. <laughs> Wacht even, ja, ze staan allemaal op de website ook, hè, want op de praattafel.be heb ik ze allemaal keurig uh, ingelijst op een aparte pagina. Um, en vanaf de tweede haiku ben ik ook de regels heel strikt gaan volgen. Ja, precies. De, de. In ja. het uh, begin had ik nog wel wat, uh, heb ik wat uh, <laughs> ben ik wel liberaal omgegaan met de strikte regels, maar vanaf de praattafel 12. Alle machthebbers houden wel van verdelen, maar niet van elkaar. Dat vond ik er een goeie. En dat is echt 5-7-5 schema. Dus vijf lettergrepen, zeven ah, ja. lettergrepen, vijf lettergrepen. De, de allereerste was in praattafel vijf. Van vijf ja. naar twintig heb je er nu. Uh, Na vijfentwintig zijn er 20 stuks. En dat was <coughs> langs de spoorweg Berm halverwege ah, ja, het, het, het fietspad. Het, uh, het, uh, een houten kruisje. Hoe deed ik het? Zeg ja, dus ding... nog eens, want ik heb er weer over gesproken. Sorry hoor. Ja, ja. Dus langs de spoorweg Berm, halverwege het fietspad, een houten kruisje. Nou, dat is iets overdreven. <lacht> Jij ja, doet toch <dat> veel beter? <lacht> Ja. Maar daar is, het is allemaal een... mee begonnen, die Aiko. Ja, cool, Je mag niet als een kinderlokker klinken, hè, Justvan. Uh, dat gaat... Ja, daarom niet. Dan gaat de, de boodschap mis. Ik sla het uh, nooit Eén hey, maar uh, we zijn weer te veel aan het woord. We gaan er uh, onze, onze Gerrit eens bijhalen, zeker? Of gaan we eerst naar Zinzi? Uh, nou, laten we Gerrit er maar bijhalen. Uh, ik zou zeggen, we gaan dadelijk contact opnemen met uh, Grebin in Noordoost-Duitsland. En daarna komen Rijn en alle anderen. En ja, daarna jouw voorleesmoment. Dus ik zou zeggen, wij ja. kunnen wat dat betreft nu alvast afscheid nemen. Jouw ja, wij gaan ook. afscheid nemen, want uh, ik uh, ben er enkel nu even bij, bij Gerrit. En dan uh, moet ik, uh, ik er vandoor. Handen wassen. <laughs> so Handen wassen, maar dan ga ik als luisteraar ook uh, heel geïnteresseerd naar de gesprekken. Met een, uh, met een klein A4'tje naast mij, om... Uh, Jouw intonatie te beoordelen en zo. Oké, okay. dat, dat, daar ben ik blij om, want dat komt toch nooit goed. Maar uh, waar we wel natuurlijk, natuurlijk eerst mee beginnen, dat is misschien toch wel interessant, uh, is uh, het thema van deze week. En wij hebben het bij, met Mario ook al uitgebreid gehad over ja. uh, nature versus nurture. Mm -hmm. uh, op het min of meer biologisch vlak. Maar uh, deze week is uh, onze Rijn uh, ook actief geweest. En hij heeft namelijk ook een boeiende column gemaakt over uh, het uh, principe. Dus ik zou zeggen. Zeggen. Laten we er nu daarmee er even uitgaan. En daarna gaan we met Gerrit enzovoort. We wakken het allemaal aan elkaar. Maar hier in elk geval een column uit Amsterdam. Nature of nurture. Aangeboren of geleerd. Meisjes spelen liever met poppen. Jongens geven de voorkeur aan auto's. Verschillen lijken al op jonge leeftijd bij kinderen voor te komen. Daarom de vraag, is dit eigenlijk aangeboren of geleerd? Er zijn twee tegengestelde leermeningen. Men verklaart dat de hersenen en het gedrag... grotendeels door het genetische potentieel voorbestemd zijn. Zo kan het gedrag alleen op kleine schaal worden gewijzigd door het onderwijs. Ook wel nativisme genoemd. De andere leermening postuleert dat de hersenen een plank of vel zijn... dat aanzienlijk kan worden beschreven... en gevormd tot de omgeving. Nature versus nurture heet de strijd in het Engels. Genen versus omgeving of genen versus opvoeding. Deze tegenstelling vormt nog steeds de kern... van hoe we denken over de menselijke natuur en de moraliteit. Of is er helemaal geen tegenstelling... Over dit vraagstuk is door filosofen en andere wetenschappers eeuwenlang gedebatteerd. Volgens de 17e-eeuwse filosoof John Locke was de ontwikkeling van de persoonlijkheid puur een kwestie van nurture, oftewel opvoeding. Het pasgeboren kind zal als een onbeschreven plat, tabula rasa, zijn, dat zich laat vormen zoals de opvoeders willen. De Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau daantegen beweerde juist dat erfelijkheid de belangrijkste invloed heeft op de persoonlijkheid. Volgens hem loopt de ontwikkeling van het kind volgens een innerlijke biologische tijdtafel. Als ouders spelen daarin geen rol. Mensen verschillen van elkaar en leven op verschillende manieren. Moeten we accepteren dat we van nature van elkaar verschillen? doordat wij verschillende evolutionaire wegen hebben afgelegd? Of moeten we ervan uitgaan dat we onze biologische erfenis gemeen hebben, maar dat we ons op verschillende manieren ontwikkelen, al nagelang onze omgeving en onze cultuur? De eerste factor is aanleg, de laatste is omgeving. En wat ertussenin zit, is door de onderzoekers tot genetic nurture gedoopt. Met de bloei van de genetica komen er nieuwe onderzoeksmogelijkheden. Bijvoorbeeld tweelingsonderzoek. Eeneiige tweelingen delen 100% van hun genen. Wanneer eeneiige tweelingen op jonge leeftijd waren gescheiden... en apart van elkaar in verschillende omgevingen opgroeiden... en op een bepaalde eigenschap van elkaar verschilden... dan moet het dus wel komen door de omgevingsfactoren, was de stelling... Dit soort onderzoeken zijn bijvoorbeeld voor de geneeskunde van groot belang... om te kunnen nagaan welke factoren een rol spelen. Neem de immuunreactie op de ziekteverwekker. Die is voor een deel genetisch bepaald. Maar soms doet het immuunsysteem van iemand niet wat je op grond van die genen zou verwachten. Afijn, de wetenschappelijke conclusie tot nu toe luidt... Eigenschappen als extraversie, zorgvuldigheid, vriendelijkheid en openheid zijn voor zo'n 20 tot 45 procent aangeboren. Voor de rest worden deze eigenschappen gevormd door invloeden uit de omgeving, zoals ouders, school, vrienden, etc. Bijvoorbeeld als je steeds wordt voorgehouden dat je maar voor een dubbeltje geboren bent en daarom nooit een kwaadje zult bereiken, zoals Louis Davids ooit in 1935 zong. Als je dus een roggebroodkind bent, dan zal je je nooit in cavia verslikken. Doe maar geen moeite meer. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een stuiver meer. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een kwaadje. Of je Grieks, Latijn en twintig talen kent, gerust. Het leven tartje, je je dat je aan de touwtjes trekt, maar ach, het leven smijt je heen en weer. Als je voor de bootje geboren bent, bereik je nooit een stuiver meer. Lange tijd ging het hele Nature-Nurture-debat mank aan het idee dat je die twee strikt kunt scheiden. Het overgrote deel van onze eigenschappen wordt bepaald door een samenspel van genen en omgevingsfactoren. Natuurlijk zijn er bijvoorbeeld verschillen in IQ-scoren tussen mensen en tussen groepen mensen met verschillende afkomst. Maar het is misleidend om te suggereren dat die verschillen onveranderlijk zijn omdat intelligentie erfelijk bepaald is. Nog erger is de suggestie dat de ene mens... de rijke blanke boven de andere staat... omdat hij door zijn erfelijke aanleg... beter scoort op een IQ-test. Dat is een complete misinterpretatie van erfelijkheid. De vooraanstaande bioloog James Watson... medeontdekker van de dubbele helixstructuur van het DNA... werd dan ook in 2007 terecht uit de academische wereld verbannen... omdat hij publiekelijk had gesuggereerd toegegeven in niet echt wetenschappelijke taal, dat sub sahara Afrikanen genetisch voorbestemd zijn om een lage IQ te hebben dan mensen uit het Westen. En de econoom Larry Summers onderging een vergelijkbaar lot nadat hij had beweerd dat de hersenen van vrouwen aan de top minder geschikt zijn dan die van mannen. Ik zei altijd tegen mijn moeder, als ze last van mij had... Het is of omgeving of genetisch. Maar in beide gevallen ben jij het. Zij had voor de grap een batten. Krankzinnigheid is erfelijk. Je krijgt het van je kinderen. Dat was haar gewoonte. Aan het woord is de wereldberoemde neurobioloog Dick Swaap. In zijn bestseller Wij zijn ons brein van baarmoeder tot Alzheimer... veroorzaakte de rockstar van het hersenonderzoek... enige commotie met zijn stelling... Produceert het brein de geest? En. Hoe wij reageren en wie wij zijn, dat wordt allemaal voor de rest van ons leven reeds bepaald in de baarmoeder. Een vrije wil is volgens Waap slechts een plezierige illusie. Commotie teweegbrengen lijkt een handelsmerk. De ontdekking bij toeval in 1990 van de zogenaamde Homo een grote structuurtje in de hypothalamus, zorgde voor een enorme rel. Swaap krijgt dreigbrieven thuis met als aanhef Dr. Mengele Swaap. Ook zijn stelling dat onze genderidentiteit en seksuele oriëntatie... al wordt bepaald in de baarmoeder, en mannelijk of vrouwelijk gedrag niet door de maatschappij wordt gestuurd... het maakte reeds in de jaren tachtig feministes razend. In een apart hoofdstuk over verslaving... pleit hij zelfs voor een verslavingstest voor politici... Een schurk die daarbij meteen aan Donald Trump denkt. Verslavingszucht komt volgens de professor door polyformisme. Dat zijn kleine veranderingen in het DNA... waardoor neurotransmitters, receptoren en beloningssysteem anders werken. Neem patronen van agressief gedrag. Dat begint als de testosteron stijgt. Je moet met geslechtshormonen leren omgaan... Maar als de sociale omgeving niet deugt, is de kans groter dat je met justitie in aanraking komt. Maar de biologie speelt een belangrijke rol. Je kunt het niet scheiden. Vanaf de conceptie is er een interactie tussen nature en nurture. Als een moeder niet goed voor haar zwangerschap zorgt, krijg je meer problemen. Crimineel gedrag is vaak terug te voeren op een slecht doorlopen zwangerschap. Beweert professor Swaap. De Hongaars-Amerikaanse filosoof en psychiater Thomas Szasz is echter een andere mening toegedaan. Hij heeft een heel levenswerk besteed aan de psychiatrie en in het bijzonder aan criminaliteit. Een van zijn belangrijke bevindingen uit interviews met duizenden gevangenen is dat zij niet echt door hun omgeving in de criminaliteit zijn beland. Volgens Szasz maakten ze een bewuste keuze om hun medemens als prooidier te gaan beschouwen. Hij vond geen enkele basis voor het idee dat sommige mensen aangeboren criminelen zouden zijn. En evenmin dat mensen crimineel werden doordat de omgeving hun ertoe dwong. De nature-nurture discussie, biologische versus maatschappelijke verklaringsmodellen, loopt dus als een pendulebeweging door de tijd heen. Het laatste woord is nog niet gezegd en het laatste oordeel niet geveld. Aangenomen wordt dat elk gedrag een genetische basis heeft en tegelijkertijd wordt gemodelleerd door omgevingsinvloeden. Vooralsnog luidt het antwoord dus niet biologie of maatschappij, maar en en. Ja. En daar zit voldoende voer in om nog eens met Mario over dat hele DNA gebeuren en zo. Ik weet niet of jij daar nog iets bij hebt gedacht. Ja, het is inderdaad een NN-verhaal. En uh, hij slaagt weer uh, koppen met uh, spijkers, um, de spijker op de kop of wat is dat? Ja. Um, het is een een-en-verhaal, maar het is ook inderdaad, uh, biologisch moet je ook de kans hebben om een, om een goed leven te hebben. Hè. Uh, mm -hmm. En dan gaat het nog niet over uh, ledematen beschikken, dit en dat, maar zoals dat uh, Rijn ook zegt, uh, als, als, een, als een mama uh, heroïne tot zich neemt tijdens de zwangerschap of alcohol tot zich neemt, of als er een heel zware stress is, dus dat als de mama in gevaar is, of, of, of tijdens de zwangerschap een heel heel zware stressperiode doormaakt hmm. daar kunnen we met uh, Mario over spreken, hè? want dat gaat over hormonen hoe hormonen het, uh, de, het, het brein veranderen tijdens, het, uh, tijdens de eerste maanden in de, in de foetusperiode ja. nou, daar gaan we zeker op inzoomen hé hey man, oh, dat was een hele goede rij, hartstikke bedankt nogmaals, we gaan je zo uh, nog aan de lijn krijgen, maar daarvoor verder, en dan is het nu even tijd voor Zo mensen, dan uh, nu hebben we contact met Amsterdam. Onze uh, vaste bijdrager Rijn Bertlijn. goedemiddag. Goedemiddag naar Antwerpen. Ja, zeker. Kolom uit Amsterdam was altijd je vaste beginsel. Dat uh, geeft echt zoiets bekend als vroeger die hele oude... Hier is Radio Londen of hier is... Uh, ja, en dan als melodie erbij aan de Amsterdamse grachten. Ja, precies. Mijn hart wordt zwak, want je weet, ik ben daar geboren in, in, in een gebouw ja. wat er niet eens meer staat. <laughs> het staat er nog wel, hoor, het gebouw. Het Wilhelmina Gasthuis. Ja, het gebouw nog, maar hij is bewoond. Het was ooit gekraakt en nu is het bewoond. Ah ja. Oké. Okay. Hey Rijn, ja, allereerst uh, namens ons en de rest van het team. Enorm bedankt voor je inzet. Want jouw columns zijn van een uh, zeer hoog uh, kwaliteitsniveau. En uh, we publiceren ze nu ook apart op de site. En uh, er is best wel veel uh, belangstelling voor. Uh, vertel eens wat over jezelf. Hoe, hoe ben jij zo tot het vak van journalisme en, en geschiedenis gekomen? Ja, nou ja... Uh, ik heb ge, uh, gestudeerd uh, aan de Vrije Universiteit in Berlijn, journalistiek. En daarnaast nog wel uh, een aantal uh, bijvakken, waaronder, waaronder Nederlands. Het was een heel, heel klein uh, instituut waar uh, een docent was, een uh, professor, een kleine bibliotheek. En de leraar die was uh, eigenlijk afkomstig van de Vrije Universiteit Brussel. Dus uh, ik heb het, de Nederlandse taal wil geleerd bij een Belg. <laughs> Oké, okay, maar en, en waarom die keuze? Waarom wil een uh, jonge Duitse journalist Nederlands leren? Nou ja, ieder, iedereen die niet weet wat hij moet doen, die ging germanistiek studeren. <laughs> en dat hoorde ik nu absoluut niet. En toen dacht ik, uh, ja, uh, het zou ook best leuk zijn, Scandinavistiek. Dus Noors, Zweeds, Deens. Mhm. Mm maar ja, op het moment dat ik moest inschrijven, was de deur dicht. Het de was gesloten, maar aan de overkant, het Nederlands was open. En zo is het gegaan. Het is dus in zo... Nederlands heb ik in kunnen schrijven en bij de Scandinavistiek helaas niet. Nou moet ik zeggen, Nederlands is ietsje makkelijker dan Zweeds, Noors of Deens. Denk ja, dat geloof ik ook, maar uh, dat is dus alweer uh, een soort serendipiteit, hè? Ja. Een, een deur die dicht is. Ja, zo speelt het leven. Zo en, dan maar, en dan maar zeggen dat je vrije keuze hebt. Ja, zeker. En uh, <laughs> ja, jij hebt ook een uh, sterke uh, hang naar de linkerkant, mag ik wel zeggen. Komt dat vanuit uh, familie, gezin? Of is dat iets wat je later uh, bent gaan kiezen? Ik denk, ik denk dat dat genetisch is. <laughs> genetisch, dus uh, dat moest gewoon... Ja, dus nature. Oh, absoluut. <laughs> nou, dan, dan zullen we dat nog eens met Mario checken op woensdag van, van de geneticiteit. Ja, en dan ben ik nog eens heel benieuwd hoe jullie de hele corona aan het uh, surviven zijn daar diep in de Jordaan. Want jullie wonen echt in het hartje, hartje van Amsterdam. Het heerlijk warme hart, het kloppend hart. Uh, hoe, hoe hebben jullie het uh, geheel beleefd eigenlijk? Nou, we beleven het nog dagelijks. Hè? En uh, nou is het natuurlijk zo dat uh, midden in de stad uh, te wonen... Uh, we hebben gelukkig wel een balkon, alleen geen tuin. En er gebeurt van alles in de straat, heel veel verbouwingen. Centrification uh, is het trefwoord natuurlijk. Mm -hmm. Nou, als je naar uh, de supermarkt uh, moet gaan... Uh, dan is natuurlijk de afstand van anderhalf meter... Uh, door de omgeving niet meer uh, te doen. Al probeer je het zelf nog wel een beetje. Maar uh, veel mensen houden zich daar niet meer aan. En dan probeer je dan in plaats van je bloot te geven aan het gevaar. Dat de bestellen bij een supermarkt om uh, geleverd te krijgen. Nou, en dan krijg je op een zondagmiddag, waar het zou geleverd worden, een e-mailtje. Helaas, we komen niet uh, vanwege technische toestanden, technische problemen. Nou ja, daar zit je ook een beetje. Dus uh, iemand had kort geleden gezegd van ja, als wij uh, zeg maar de oudjes beter wilden beschermen. En we zijn natuurlijk wel aan de oude kant. Dan zou het wel heel goed zijn om ze ook wel um, uh, de dingen die ze nodig hebben ook te leveren dat ze niet zelf de straat op moeten en zich in gevaar begeven. Maar ja, dat schijnt de overheid niet te beseffen en te doen. Mm -hmm. Dus geen speciale regels, geen uitzonderingen of zo, iedereen gelijk. Nou ja, dus wel, één ding wat ze gedaan hebben is dat je tussen zeven uur ochtends en acht uur ochtends... Uh, in een supermarkt, uh, daar kunnen de oudjes dan even terecht. Hè? Ja, maar Alsof ja, als je die je allemaal om zes uur wakker zijn. En de, en de oudjes die de steunkozen ko moeten aandoen, nou, die redden dat niet in zo'n korte periode. Nee, die moeten dan om vijf uur op uh, of zo. Uh, nou, daarom, precies. Ja, ja en ze is nog niet gewassen ook. <laughs> Nee, nee. En, uh, en hoe, hoe is je outlook nu? Want we beginnen nu overal een beetje de regels los te laten. In Nederland mag je weer op café enzovoort. En, en jij doet toeristen rondleidingen. Uh, maar dat is buiten, neem ik aan. Dat is al een voordeel. Ja, natuurlijk. nou op dit moment is het nog allemaal stil. Dus uh, het gebeurt gewoon even niet meer. En uh, ja... De, de, het werk is allemaal weggevallen. Uh, aan, voor de rest naar buiten gaan. Op een terrasje. Uh, ja. uh, we durven eigenlijk nog niet zo heel veel. Wat dat betreft. En bovendien krijg je ook te maken met... Caféhouders in Nederland. Uh, ik heb ze persoonlijk gelukkig nog niet meegemaakt. Omdat we nog, nog niet op het terrasje wilden gaan zitten. Maar er zijn caféhouders in Nederland. Die, we, die weren nu de oudjes. Oké. Okay. Ja, want uh, uh, zij zouden gevaar leveren en uh, ze zouden. Uh, uh, nou, ze. Het is een beetje van. Uh, en die doen drie uh, uur over een kop aging. koffie. Ja, en die, en die, ja. <laughs> dus het is slecht voor de omzet. En, en ja. ja, goh, dat is vreselijk. Hè? Dus. Maar ja, dat zijn alle nieuwe dingen in het nieuwe post-corona-scène. Zal ik maar zeggen, waar we nog allemaal. dat gaat nog allemaal te ontdekken zijn. wat er allemaal nieuw gaat zijn en gebeuren. Ik denk dat er heel veel nog. Ja, zonder dat we het weten. nieuw gaat zijn in de samenleving en zo. En ja, ik denk ook veel mensen aan de groene kant en aan de sociale kant. dat die eigenlijk nu wel heel veel opportuniteit zien. Ben je zelf pessimistisch of optimistisch? Ik ben eigenlijk uh, um, meer pessimistisch. Um, en van, bij tijd en wijle ook weer wat meer optimistisch. Maar ik zie eigenlijk niet echt een voldoende grote beweging... die in staat is om de tijd te keren. En we zitten volgens mij in een, in een tijdperk... Uh, zeg maar net als het Romeinse Rijk... waar we over zeg maar het, het hoogtepunt heen zijn. En als je dan zeg maar geen sterke maatschappelijke ontwikkeling hebt... dan uh, gaat het echt uh, heel erg worden. Mm -hmm. Ja, ja. Dus ik ben, ik ben eerder pessimistisch dan, dan, dan, dan optimistisch. Want ik zie verder geen krachten die, uh, die de tijd zullen keren. En we hebben natuurlijk niet alleen maar te maken met corona. We hebben met klimaatcrisis te maken. We hebben met de morele crisis te maken. We hebben een economische crisis te maken. De crisissen die uh, tuimelen over elkaar heen. En uh, ik zie niemand die daar echt uh, in staat is om uh, daar echt iets aan te doen. Nee, dat uh, zeker niet nu de man die uh, aan de overkant van de plas uh, het roer in handen heeft. En, uh, en vele soortgenoten met hem, dat is, dat is natuurlijk wel jammer. Maar uh, ja, de gewone burger met al dat, uh, al dat slechte nieuws wat je opzond krijgt zoiets van... nou ja, ik duik in elkaar en ik doe gewoon mijn boodschappen en mijn werk... en ik wil het eigenlijk ja. allemaal niet weten, hè? Ja, en de, en de nou, dat is ook zo. Ook dat is een gigantische gevaar. Dat, uh, dat iedereen nog uh, ja, probeert zeg maar, de dans op de vulkaan, uh, zeker als je jong bent, uh, uit te voeren. En voor de rest uh, na mij de zonvloed. Zonvloed heet dat dan. Ja. Dat is in deze nu in het uh, toch in een periode waar we nog allemaal behoorlijk... Uh, welk woord was het ook alweer... Uh, ja, dat mensen alleen maar bezig zijn met nu consumeren. En, uh, ja. Dat is. Goh, hoe heet dat nou ook alweer? <laughs> Kees van Cote nou, ja. heeft een. Heel Ik noem het mooi... de dans op de vulkaan. Ja. Het, het, het, het orkest op de Titanic is nog aan het spelen en je kan nog een beetje dansen. Hmm. Maar uh, de ijsberg komt er wel aan. Hè? Zeker weten. En uh, wij gaan daarover blijven berichten. En hopelijk uh, proberen te vermijden de ijsberg. Of mensen te redden van de ondergang. Door niet uh, om de Titanic te stappen. Maar op andere boten. Die zijn er gewoon. Wij gaan dat doen. Hé, hey, ik zie... Uh, dit is de 25e aflevering. hè? daar een ja. beetje feest. En ik vind het erg fijn dat we je even hebben kunnen spreken. Filipe is even zijn handen moeten gaan wassen. Dus die kon even oh, niet okay. mee Oké. Ja, die had ik ook nog graag gezien. Maar in ieder geval jullie alvast uh, gefeliciteerd. De 25e aflevering, dat is een mijlpaal. Mm -hmm. Dus dat gaat nu in de richting van de 100. Ja, nu stomen we door. Vanaf nu ja, is toch? het gewoon recht naar uh, de, de 100 en naar de 1000. Whatever. We blijven gewoon uh, gaan. En uh, zeker gemotiveerd door jouw uh, inzet en uh, mooie bijdrage, Rijn, uh, zeg ik alvast. Ja, vanuit, vanuit het Vlaanderen, uh, ik zou zeggen, een goede avond. Geniet van de rest van de dag nog. Ook al is het een beetje bewolkt vandaag, maar dat is misschien wel welkom. Hè? Vlinger, nou, jullie ook, een hele fijne aflevering nog. En uh, tot gauw weer. Ja, bedankt. Oké, okay, tot ziens. Doe Groeten doei. uit Amsterdam. Groeten uit Antwerpen bedoel ik nu. <laughs> Doe. The uh global village is a world in which you have extreme concern with everybody else's business. Ja, en dan hebben we nu in de 25e aflevering ook nog eens contact met uh, onze Zinzi, de studenten uit Gent. Ik hoor nu allerlei bijgeluiden. Misschien moet je je telefoon maar een beetje vlakbij... Uh want ik, ik hoor ja. allerlei gechitchat. chat um, We hebben aan de lijn Zinzi, zeg maar, die verkeert in het studentenleven. Dus die geeft een heel aparte blik op alle zaken die wij zo langs laten komen. En, en ook haar uh, perspectief waarderen wij enorm. Hallo Zinzi, welkom. Hallo. Hallo. Ja, het is geen video hè, je moet echt gewoon die <laughs> je telefoon. Dat is een gewoonte, dat is een gewoonte. Maar, maar waar, gebruik je nu je computer of je telefoon? Ik gebruik mijn telefoon nu. Ja, dan moet je hem echt zo bij je mond houden. Ja, ik Oei, hoef je ja. niet te zien. Zet de video anders maar uit. Ja. Dank <laughs> je hoor. Ja, nee, het gaat om de sound, hè. Het is een sound ding. Uh, ja, en ook in de 25e aflevering maken we dus de ronde met al onze bijdragers... en die we ook al regelmatig hebben kunnen horen, is uh, Zinzi Owusu... onze vertegenwoordiger uit het studentenleven. Zij studeert uh, in uh, Gent op dit moment en we hebben haar nu aan de lijn. Hallo, Zinzi. Hallo. Hey, welkom, avond. Hey, uh, ja, wij genieten toch van de intense bijdrage die je levert wanneer je kunt, want ik kan aannemen dat als je student bent dat er nog wel andere dingen belangrijker zijn dan uh, op het moment aan zo'n podcast meedoen, maar je hebt natuurlijk een heel, ja, verder, nee. heel druk bestaan, uh, hoe, hoe, hoe zwaar is dat? Uh, op dit moment is studeren heel zwaar. Ik denk dat dit de allerzwaarste periode is die ik al heb gekend, omdat we zijn door corona, de coronacrisis eigenlijk sinds maart in een soort blok terechtgekomen. En voor mij lukt het niet goed om mij te concentreren. Ik heb ook veel last gehad met de online les te kunnen streamen. Uh, het is heel zwaar nu. Ja, niet alles. En, en, en wat zijn uh, de meest in het oog springende aspecten van het uh, zwaar zijn? Ik bedoel, wat, wat is het meeste wat je mist in een uh, live situatie ten opzichte van een online situatie? Ik denk dat je de routine ergens mist van naar de les te kunnen gaan. Want de blok is voor alles in denk ik altijd wel een, een zware periode. Maar nu is die gewoon zo lang geworden en voel je je zo ja, vereenzaamd ofzo. Mm -hmm. Ik merk dat dat op lange termijn heel zwaar op mijn, op mijn mentale gezondheid werkt. Ook niet naar huis kunnen of ja, geen afwisseling kunnen hebben, dat is heel, heel heftig. Ja, ja. dus dit, de, de, heel deze toestand, heel deze periode brengt ook zaken naar boven waarvan je niet had gedacht van dat je zo uh, vatbaar bent voor. Hè? Zie ik dat goed? Ja, maar dat was ook gewoon pijnlijk. Iedereen stond stil, maar de studenten moesten blijven studeren. <laughs> ja, en, en natuurlijk de zusters, die moesten blijven luchtpompen in de zieke mensen en ja. zo. De dus, <laughs> ja, hele werkers, daar, daar ga ik niet over beginnen. Natuurlijk, die hebben wel alles nee. gedaan uh, waar ze konden. Daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Ik zou niet willen beweren dat wij het zwaarder hebben dan zij of zo. Nee, nee, maar, maar je, je bedoelt uh, jullie ten opzichte van de middelbare en lagere scholieren en anderen of zo? Of? Nee, ik bedoel, wij ten opzichte van ja, bijvoorbeeld de jongere, jongere mensen die ik ken, die ik tegenkwam in het wandelen, die aan het werk waren, dat was natuurlijk ook niet geweldig om werkloos te zijn, maar heel veel mensen zeiden wel tegen mij van ik heb wel veel rust en ik kan wel veel activiteiten doen. En ja. ik heb eigenlijk niet op die manier kunnen rusten ergens zonder mij heel schuldig te voelen. Ja, ja. En, en uh, dan een andere vraag, hè, want nu begint een beetje zo het uh, coronacen, uh, zoals we het nu hebben toch een beetje te ontrafelen. Het wordt overal een beetje versoepeld, alle lockdowns enzovoort. Uh, ben jij nu eerder optimistisch of pessimistisch over, het, uh, over de outcome, over de uitkomst van uh, de nieuwe post-coronascene wereld? Um, ja, optimistisch of pessimistisch, ik denk dat ik het even zo heel jammer vind om te zien dat uh, het, het, het, de vrije markt zich zo snel uh, herpakt. <laughs> en dat iedereen zo snel terug in de winkel wilt staan om producten te kopen die daar binnenkort waarschijnlijk kapot zijn. Um, maar het is goed om te zien dat mensen elkaar wel terug kunnen zien, natuurlijk. En daar kan ik, niet, daar kan ik echt niet negatief over zijn. Nee, nee, dat is het puur menselijke aspect. Hè? Maar, maar het is meestal de economie waar het over gaat. Hè? Van, gaan we weer allemaal massaal uh, met Ryanair naar uh, Spanje en Portugal? Of, uh, of is het nu toch echt wel uh, iets wakker geworden van we gaan hier uh, op vakantie? En, want er is ook nog die angst, hè, totdat er een vaccin is... Uh, zullen mensen toch nog niet heel erg op hun uh, gemak zijn. Wat denk jij... Ja, ik hoop dat er, dat er mensen zijn die toch uh, wakker zijn geworden op dat, op dat vlak. Ik hoop echt dat er mensen zijn die nu ook wel beseffen van... We kunnen heel veel fijne dingen doen in ons eigen land. We kunnen heel veel fijne reizen maken. Ook met de trein, op een andere manier later. Er is zoveel dat we kunnen meenemen van hoe kostbaar tijd eigenlijk al niet is... en hoeveel fijner dat is om in een wereld te leven die iets trager gaat. Mm -hmm. Ja. Ja, dus, dus er is wel hoop voor de wereld, denk je. Iets. Het zal wel iets doen... Goh, ja. Dat zal nog te zien zijn. Dat is nu nog te vroeg om te zeggen, denk ik. Ja, en dan nog een uh, laatste reactie. Je hebt waarschijnlijk ook wel, uh, En dat is ook gebleken uit je bijdrage in de vorige podcast... die ging over macht en rebellie. En dat was een bijzonder uh, gepassioneerde, mag ik wel zeggen. Uh, is dat mede aangewakkerd door wat er nu met George Floyd... en uh, wat er nu in Amerika allemaal ineens loskomt? Is dat een soort catharsis? Ja, een catharsis, dat zijn dingen waar ik altijd ook wel mee bezig ben geweest. Maar ik denk inderdaad, voor mij was het zo wel een druppel of zo. Ik, volg, ik heb nu ook een, een vak dat over hey, structuur en conflict gaat. Dat is ook heel veel rond geweld. En voor mij was de maat zo wel vol. Ik, ik ben heel druk bezig geweest met het nieuws te volgen. Maar op dit punt, alleen ik moet ook pauzes nemen voor mijn mentale gezondheid, want het is heel zwaar. Ja. Dat kan ik me zeker voorstellen. En eh, kom aan, eh, vooralsnog is, eh, is het eh, slagen voor dit examen toch nog ietsje belangrijker dan echt al het andere. Behalve je ouders en zo. En, waarvan ik rekening nee, hoor. Nee, eigenlijk vind ik mijn examen niet belangrijker. Ik vind Oeh. het wel belangrijker om hierin te staan. En daarom ga ik zondag ook naar het protest. Oeh, vertel eens welk protest? Uh, we hopen zondag in Gent een protest te kunnen organiseren uh, in het Zuidpark. En daar zou ik dan liefst uh, zijn, ja, als ja. het toegestaan wordt. Want we gaan wel rekening houden met de uh, adviezen van de politie. Ah, oké. Okay. Ja, en, en dan weet je wel wat die gaan zijn. Ja, dat mag. Maar goed, uh, ga je dan ook zo op de grond oh. liggen met je handen op je rug en zo? In oost is het toegestaan. Dus we hebben een paar steden waar het wel toegestaan gaat worden. Oké. Okay. Geen weten we nog niet. En ik, denk dat we wel... Allee, ik hoop dat we, gaan dat we kunnen knielen, ja. Oh, oké. Okay. Ja, want ik, ik ben uh, zelf, ik ben nogal, ik weet niet waarom, maar nogal behoorlijk verslingerd aan wat er daar aan de hand is. Dus ik kijk uh, heel veel naar uh, CNN en zo. Dat is eigenlijk het enige kanaal wat we hier hebben. Maar, maar ja, wat er gebeurt, dat uh, tart op momenten elk. Uh, en zelfs na die dagen, dagen van onrust en alles wat die politieagenten zien. En wat zie je dan vanmorgen? Dat ze iemand die mij deed denken aan onze L. Hè? want dat was een 70 jaar oude man, die wordt ja. daar door twee van die gasten even achterover geduwd. En dat is niet erg. En je hoort zo die krak van die schedel. Hè? Dat maakt het helemaal echt zo van dat ik het niet meer kan zien. Ja, pensioen. ze wandelen er gewoon voorbij, hè? bijna. Ja, nee, sterker nog, een van die agenten die hem duwde, die wil dus meteen naar hem toe. En de andere, die houdt hem tegen en die zegt... nee doorlopen En vervolgens loopt de hele massa door... en dan komt er zo'n hospik van die National Guard. Want die lopen dan de hospiks. De, dus a talking about the war situation. Dat is gewoon puur een oorlogssituatie. Als je dus achter de eerste linies al hospikken hebt lopen... Hè? dat zijn de, de, de hospitaalsoldaten. Nou, dan, ja. ja, dat is toch totale waanzin. Maar goed, ja, ja, ik hoop dat het je toch uh, lukt om uh, genoeg rust te vinden... en je ervan te ontkoppelen, want ja, weinig kunnen wij er niet aan doen. En uh, ik zou zeggen, het is Japans wat je studeert? Uh, ja, maar dat is niet het examen dat ik nu heb. Oh, welke is het dan wel? Structuur en conflict in het globale zuiden. Oh my god, dat, uh, dat zijn weer drie nieuwe afleveringen met heel veel bijdrage. <laughs> ja... Hé, hey, ook Cincy, namens uh, Philippe, die nog steeds de handen aan het wassen is, hartstikke bedankt tot nu toe voor je inzet en, uh, en, uh, en ja, al je bijdrage. Ik hoop er nog veel tegemoet te zien. He, we dagen je steeds uit en ja, je levert een uniek perspectief tussen alle anderen. Want ja, jij vertegenwoordigt een, een, een heel apart deel van onze samenleving, maar wel uh, de toekomst, zou ik zeggen. Want jullie hebben het dadelijk voor het zeggen, hè? Hey, hallo. Hopelijk, ja. Maar hoort je stoppen, hè? Oké, okay, Hey, Nog een hele fijne dag verder. En uh, nogmaals welkom. Uh, dit was de 25e aflevering. We gaan uh, vol stoom verder. En uh, ja, uh, hartstikke bedankt. Groeten en maak er een fijn weekend van. Ja, fijn weekend voor jou ook. En veel groetjes aan, Filip. We hebben aan de lijn uh, onze uh, andere uh, eloquente columnist, uh, Gerrit Band. Uh, uh, fijn om je eens een keer live te horen in plaats van ingeblikt. Gerrit, hoe, hoe gaat het bij jullie daar met de uh, uitrol van de coronamaatregelen en alles? Nou, ik zit hier dus in het gebied uh, in Oost-Holstein in Noord-Duitsland. En daar hebben we eigenlijk uh, wat... Gevallen betreft, en wat, ziektes en zo, valt het eigenlijk heel erg mee. We hebben in die hele tijd twee doden gehad hier in de buurt. Oké, okay. dat is geweldig. Dat is nou, zijn daar nog huisjes te huren of te kopen? Ja, de huizen zijn erg duur hier geworden. Oké. Okay. Voor, voor de corona al zo. Ja, even om wat beter uh, kennis te maken met uh, de mensen. Jij woont dus in, uh, dat is Grebin, heet de gemeente. Dat is helemaal bijna tegen de Poolse grens aan, dichtbij nee, de... Nee, de, de, de, de, de, richting Deense grens is het. Ah, Deense grens. En, ja, ja er zit, uh, tussen Sleeswijk-Holstein en uh, Polen zit nog Mecklenburg voor, voor Pommern. Oeh. Oftewel Mekpom noemen ze dat hier. Ja. Dat, dat zit er allemaal nog tussen, uh, het vroegere Oost-Duitsland. En waar jij nu woont, was dat vroeger ook uh, Oost-Duitsland? Of is dat altijd... Nee, nee, nee, het was, uh, uh, ja, nee dat is een heel geschiedenis natuurlijk. <laughs> Vanaf 1867 hoorde dat bij Pruisen. En van 1870 bij het Duitse keizerrijk. Daarvoor was het half Deens en half... Deens. Ah ja. En, en, en als je naar die Oost-Duitse Oost uh, contraille gaat... Hè, die tussen aanhalingstekens grensover, over... merk je daar toch een groot verschil? Wat ze zeggen, dat er toch nog een heel eind achtergebleven is. Uh, bro, ja, achtergebleven klinkt weer zo cru altijd. Maar uh, en, het, het wordt natuurlijk langzaam minder. Maar er is wel nog... Uh, ja, de, qua mentaliteit... Is er een beetje een splitsing daar. Één een, een gedeelte van de mensen hebben het nog verlangen naar de oude zekerheden van, van Oost-Duitsland, van de DDR. Uh, en die kunnen heel moeilijk wennen aan het tempo en uh, de manier van leven zoals het in het Westen is. Er wordt dan ook heel wat afgeklaagd dan. En er is ook een gedeelte die echt met beide handen alles nieuw heeft aangepakt en dan zich uh, ja, volop in de. Retro race hier in uh, Duitsland heeft gestort. En ook heel happy mee is. Maar, maar er is nog altijd, je merkt nog altijd wel ook in, als je met mensen praat over de Ossies. Sorry. <lacht> <lacht> ja, mijn kleinzoon heeft als bijnaam ook Ozzy. Dus uh, dat is altijd even moeilijk. Uh, en, uh, en zo, en jij bij Ozzy. Uh, maar daar merk je toch wel, toch wel uh, uh, ja, uh, mentaliteitsverschillen eigenlijk, soms. Oké. Okay. Ja. Hey Gerrit Filippier, hier, uh, tof om je ook eens live uh, te kunnen bepraten. Mm -hmm. uh, dus jij, jij woont aan Schleswig-Holstein uh, in het noorden van Duitsland? Ja. Nou, we... Sorry? Wacht even, nu heeft de veiligheidsdienst ingegrepen... Oh. Oei, de stasi is uh, weer gekeerd, is van uh, Gerrit, die verbinding, de audio is verbroken. Uh, hallo. Hilf, helpen, helpen. <laughs> we kunnen niet horen. Oh, oh, oh. Je moet een euro in dat ding steken, dan kun je weer... <laughs> de, de audio is uh, weg. geen audio. We horen je niet. Ja. Hoor jij ons? Ja, hoor jij ons? En jij ziet mij, hè? Maar ja, nu is die weg. Ja, dat heb je ervan. Dat is zo'n uh, superverre uh, verbinding. Ja, ik Ison... maak mij nu ineens... Jij wou nog verhuizen naar daar, Istvan. Man. Ik zou toch ja, nog niet... Ik ben weer terug. Ik ben ah. weer... We dachten dat, uh, dat de Stasi terug was opgestaan, Gerrit. En, en, en ik, had aan, uh, ik had al aan Istvan geadviseerd om de verhuisdozen nog eventjes aan de kant te laten staan. Ja, ja, ja. Dan heb je je terug. Ja, ja. Noorden van Duitsland. Wij hebben hier nog uh, bepaalde gebieden, in heel Duitsland is dat, dat noemen wij een funklog, en daar is geen uh, telef uh, mobiele telefonie mogelijk. Je wil niet weten dat dat in Duitsland kan, maar dat is dus, dan valt het ineens uit of zo. Ja, dode eterpunten. Ja, ja, ik noem ze het funklog. <lacht> ja, die Duitsers hebben altijd een mooi woord om een volledige zin in één woord te omschrijven. <lacht> Maar ik zei, dus, ik zei even, ik was bezig te vertellen dat ik uh, ook in Utrecht woon, maar ja. ik verdeel mijn tijd en hier is nu even veel meer te doen. En van komt van de zomer ook nog een keertje vissen hier. Dus, ja. ja, want uh, ah, dan ga ik mezelf mee uitnodigen ah, ze Istvan. Ja, okay. en, een klein detail. <laughs> uh, Jij bent ook een uh, meerheer, heb ik begrepen. Ja. Of, of meerman? Ja, nee, ja, en... nee, hij is heer van een meer. Uh, hoe, hoe zit dat, ja, ik heb dat nee, vaak ik... verhaal gehoord, maar hoe zit dat precies met dat meer? Uh, dat meer is van mijn vrouw. Oké. Okay. opa heeft hier ooit een, een meer gekocht. En, en daarbij een stuk mijn, weiland. En uh, hij mocht er eerst niet bouwen op dat weiland. Hij heeft een huisje op het meer gebouwd. Dat is creatief met de regels omgaan. Dat vind ik wel Purtie. mooi. Ja, ja, dat was wel een <laughs> handig man. Een paar jaar mocht hij dan wel hier bouwen. Dus ja, maar het meer is er nog steeds. Ja. Dus uh, zodoende. Ah ja. In mijn, hele... in, mijn in mijn late tienerjaren, Gerrit, ben ik, uh, ben ik in Flensburg terechtgekomen. Ja. Op mijn reis ernaar, uh, was mijn eerste grote reis dat ik mocht maken... Uh, Zelfstandig met een vriend, ik was uh, 17 jaar, met Interrail. Oh, ja. En um, onze, ons doel was uh, Kopenhagen. En zijn we vanuit Antwerpen met de trein vertrokken. En de, de nachttrein naar Kopenhagen moesten we in Flensburg overstappen of zoiets. En hadden we uren de tijd. En dan zijn we daar in, dat, uh, in die stad beginnen rondlopen. Mm -hmm. Ik moet je. Ik moet je zeggen, het deed ons toen, en later ben ik ook in Berlijn geweest, nog voordat de muur uh, viel. Het jaar voordat de muur viel, in, in 88, ben ik in... Uh, nee, in 86, twee jaar ervoor, uh, ben ik in uh, Berlijn geweest, uh, op uh, schoolreizen, einde schoolreis. En dus uh, Flensburg deed mij enorm aan Berlijn denken. Ja, ik, ik ken Flensburg niet zo goed. Ik ben er één keer geweest, dus ik kan dat niet zo goed beoordelen. Ik, in Kiel kom ik wel vaker, waar de universiteit op zit. Dus, uh, maar ja, die heb je bepaalde. Toen wij de eerste keer in Oost-Duitsland kwamen, dat was nog voor, vlak voordat de muur viel, maar de grenzen wel open gingen, mm -hmm. waren wij in IJzeracht, waar uh, uh, Martin daar heeft gewoond. En het was een, een diep treurige grauwheid waar je je niet kon voorstellen. Dat was ja. heel. Uh, ja, ik, zo heb ik ook Berlijn gezien hè. Ik heb het, het westen was allemaal neonreclame Disneyland nou ja. en dan gingen we ook een dag met de bus naar het oostelijk uh, deel moesten dan aan zo'n besnorde Duitse vrouwelijke grenswachter uh, moesten we dan vijf Duitsmark omwisselen naar vijf DDR mark wat natuurlijk absurd is, want de koers was veel minder maar uh, ja zo maakte het uh, Duitse regime toch ook wat geld aan de westerse studentjes, ja. en zo Zodra die bus vrijgegeven werd, want er kwamen natuurlijk uh, honden op en uh, soldaten met mitrailleurs, je kan het niet voorstellen, 1986. We waren een, een schoolgroepje van 30 leerlingen van 17 jaar, maar we waren mogelijke vijanden. En na dus een, een, een, een scrupuleus onderzoek van vijf uur, duur, dat wel vijf uur duurde, kwamen we in het grauw-grijze Oost-Berlijn. Dat was waanzinnig. Ja. Dat verschil op enkele kilometers van elkaar, op enkele honderden meters van elkaar, ja, ja. was gewoon dag en nacht. Ja. Nee, dat was echt heel triest. Mijn uh, oudste zoon was toen twee. En uh, ja, we hadden natuurlijk wat, uh, wat, uh, wat fruit meegenomen voor hem en zo. En dat zat hij nou lekker midden op het dorpje op te knabbelen. En de die kindertjes keken hem aan van wat, wat ben jij aan het eten? En dat was het gewoon een banaan. Wauw. En uh, we proberen dus zo'n koffietent te zoeken. Maar ik en de koffie was gewoon van die surrogaatkoffie. En het was echt heel, heel onprettig eigenlijk wel. Ja, en mensen vergeten dat dat heel recent is. Hè? Dat, is ja. heel, dat is in onze recente geschiedenis. Hè? Mensen vergeten zo snel ja. um, dat geroep naar strenger regeren en strenger dit en strenger dat. En we komen van regimes waar ze het hebben geprobeerd. Hè? En dan krijg je een heel grauw kantje aan de samenleving. En, en er zijn nu sterke geluiden dat dat aan de overkant van de grote plas uh, ook aan het gebeuren is met die man die, die is dus toch allerlei strongman-tactieken aan het toevoegen met liegen en uh, posturing en weet ik het allemaal. Dus... Ja, ja, bij Trump is het natuurlijk het, het, het, het nieuwe daarvan, is het, kijk, een het totalitair regime is iets heel anders dan een slechte president. Uh, een slechte president, die, ja, wat hij gewoon is, die, uh, die vindt dan dingen uit als fake news. Uh, hij vindt het niet uit, maar hij heeft het gewoon eigenlijk uh, gemunt. Hij heeft, dat ja, hij heeft ook het gecornt echt wel, ja. En hij uh, hamerde daar zo ver op dat we nu allemaal denken dat er altijd wel ergens fake news is. En bij een totalitair regime, zoals in, uh, in die Ootbloklanden, gaat gewoon de staat alle uh, communicatie in handen. Dus het was of allemaal fake nieuws, of je hoorde gewoon niks anders dan wat zij je wilde vertellen. Hmm. En, uh, ja, dat, dat uh, zie je nog op een aantal plekken in de wereld nog steeds. Maar men had wel gratis uh, ziektevoorziening. En ja, maar goed. En, en, zoethoudertjes. En kijken wat voor puin ook dat is. Ja, ja, tuurlijk. tuurlijk. Opium voor het volk, hè. Ja, Ach, nou, dat is weer wat anders. Nou ja, maar nou, ik bedoel, als je zorgt zo, uh, zoals in Cuba: he, gratis medisch, gratis dat, gratis ja. zus. Ja. He, en ik heb een uh, drummer gekend. Die is intussen heel internationaal bekend. Maar die is dan daar opgegroeid als klein kind. En nou, had dan ergens zo'n uh, zo ja, zo oud drumstel toch weten te pakken. Maar ja, vellen, he, dat hadden ze daar niet. Dus hoe heeft hij leren drummen? Zijn uh, zus, die werkte in het ziekenhuis. En die bracht zo gebruikte röntgevellen mee. Dus één <laughs> trommel was een hand, de andere was een schedel. <laughs> en de benen. Hetzelfde materiaal, ja. Ja, en zo heeft hij leren drummen gewoon, weet je wel. Dat, dat maakte het heel visueel. Maar hij zei ook: van uh, al die romantische verhalen over Cuba, forget it. Die hebben we nou geen bal. Er, er is niks. Het is gewoon eigenlijk. Maar dat, nu is dit al 15 jaar oude informatie. Maar ja, ik weet niet hoeveel er is veranderd intussen. Maar uh, pff, het was geen feest in elk geval. Nee, nee, nee, nee. nee, zeker niet. Zeker niet. En uh, elk regime dat uh, stemmen onderdrukt, ja, daar kan je geld op inzetten. Dat is geen aangenaam regime om onder te leven. Nee, precies. Nee. Maar, dat neemt, maar dat neemt niet weg Dus de geschiedenis zo belangrijk is. Nee. En, uh, en hoe, hoe de domheid in sommige mensen hun, hun redeneren. Of niet domheid, maar mensen zijn ook al heel vlug met. Met het roepen, emotioneel naroepen van, van zaken in, in, die in de politiek naar boven gebracht worden. En daar doet Trump natuurlijk, Gouden is een hè? Hij, hij, stuurt, hij stuurt heel eenzijdige en volledig van de pot gerukte informatie uit. Ja, ja. Om, zijn, om zijn beleid constant goed te praten, om constant te verdoezelen. Om... Ja, nou, de, de Washington Post is aan het tellen, of vanaf het begin van zijn presidentschap, hoeveel leugens hij heeft uh, ja. gedeponeerd. En hij zit al ver over de 10.000. Ja, ja, uh, sorry, uh, 20.000. Ja, is het inmiddels zo. eergisteren 20.000, nog wat zijn we gepasseerd. Ja, ja. En dan is het toch zo wonderbaarlijk dat zo'n man zulke Grote krachten achter zich heeft dat hij in die zetel wordt gehezen en daarin blijft gehouden. Ja, want, snap je? Dus ik bedoel, ja, ja. laten we nou eerlijk zijn, één man kan niks. Hè? Ik bedoel, Hitler was, was ook Hitler, omdat er een hele uh, bende onder hem, uh, hem zo graag. Uh, en ook hun eigen hakje wilde redden. Uh, Stalin was Stalin, omdat er ook een bende onder hem, hem in de zetel hield. Uh, Ceausescu was Ceausescu, omdat er een hele uh, verdienmodel onder hem mee uh, liep. Uh, en en ja, je hebt een bliksemafleider nodig voor je organisatie. Dus we zetten er zo een of andere pipo op. Dus dat is dan mijn. Een simpele versie van het hele mm -hmm. uh, uh, verhaal. Uh, zo... Maar het is wel deprimerend en fascinerend, maar ook deprimerend dat hij wel op die post zit natuurlijk, als ja. een complete verdeler in plaats van een verbinder, als ja. een complete uh, leugenaar in plaats van een eerlijke opkomst voor, de, voor het volk en voor het land en, en ja. maar, voor nou, elke Amerikaan. Ik had gehoopt, uh, toen hij gekozen werd, dat hij als zakenman zou weten hoe hij moest delegeren. Ja, een... dat, is, dat, is, ja uh, dat is mooi. Hij had in het begin ook een aantal uh, zakenlieden in zijn kabinet. Mm. Minister van Buitenlandse Zaken toen de tijd, goede fan. Uh, maar hij stuurde ze helemaal niet aan of hij, hij eiste gewoon als een soort... Uh, Kijk. Als, bij Kim Jong-un, als hij uh, ergens is, dan staat iedereen met een papiertje mee te schrijven. Dat is dicht. Ja. <laughs> ja Dat doen ze bij Trump inmiddels bij de uh, vergaderingen volgens mij ook. Ja, ja. Iedereen zit te knikken. Ja, ja. Ja, ja, precies. Ja. Ja, er, was een, uh, er was een walgelijke video. Uh, ik denk nog geen half jaar in zijn uh, regering. En dan mocht de pers binnen. En één voor één. En daar zat het hele kabinet in die witte huis, in die kabinetsvergaderzaal. En één voor één uh, gaven ze daar een, een soort pijptoespraak van. Hoe geweldig ja. dat hij was en dat leadership... Ja man, alsof ze allemaal een soort taser in een ballen ja. waar hij een knop onder de tafel had van... Het was net zo, was net zo gênant als dat fotomoment uh, ja. van de week. Uh, met die, bij die kerk en die bijbel. Ja. ja. <laughs> met die ja. omgekeerde bijbel, oh. voor een kerk waar dat hij nog niet eens de moeite had genomen om met de bis bis bischop van dienst eventjes te overleggen of het wel zo'n goed idee was. Nee, nee. En dan, uh, ja, nu, er was vanmorgen op CNN een boeiend interview met een schrijfster... die, die dus met name heeft geschreven over zo dictators en, en hun messaging en het leugen. En ze zegt, op een gegeven moment zijn het voor die mensen geen leugens meer. Maar als je het op een bepaalde manier doet... dan is het niet meer zo dat het gaat om de leugen of niet. Maar de mensen zijn gewoon bang van de leugen. Nou, er is een ander soort angst en de mensen... We uh, distilleren niet meer of dat het nou waar of niet waar is. Het maakt er niet ja. meer uit. Ja, het verschil is... Trump heeft geen onderdrukkend staatsapparaat onder zich... wat hij aan kan sturen. Hij nope. heeft uh, de FBI en de, hij heeft geen staatspolitie... die hij opdracht kon geven om bijvoorbeeld uh, Joe Biden neer te schieten... of een hartafval te <lacht> worden. Nee, precies. Nee, dat niet. Maar dan ik denk u, wel dat hij... en uh, dat heel dat Leviathan onder hem... Uh, de pers noemt het wel eens Washington. Mm -hmm. en, en jij zei ook van... Je had hoop dat hij als een zaakman misschien nog iets kon veranderen, maar ik vrees dat die Washington power uh, structure, of dat het nu democraat of, uh, of uh, uh, repub republikein is, ik denk dat er misschien nog wel... Uiteraard, hè, er zijn lichte verschillen, maar het is toch een, het is een apparaat. En ik denk dat hij daar in het repub republikeinse Washington terechtkomt. Ja. Mm -hmm. Ja, mm -hmm. en dat dan toch wel de hekken sluiten en. en ja, ja, de hoop is en, dat hij. Dat voor de... verandering niet, niet veel open is. En het is nu. Hij is natuurlijk. Mm -hmm. Hij rust enorm op die rechtse kant van de Republikeinen. Hij heeft de linkse kant van de Republikeinen volledig van zich vervreemd. Ja. Ja, dat uh, dat om in traditionele rechts-links te spreken, maar je begrijpt wat ik bedoel. Uh, het is op de op de, de kant de oerconservatieve kant van de republikeinen de de Bible States de en ja die maar daar heeft hij nu wel schade nu aangericht ja ja die is dus dat is misschien nog iets interessants richting de verkiezingen in november alweer maar uh, ik hou mijn hartje vast. Mag ik dat hier zeggen op de praattafel Dat ik vrees dat die clown weer vier jaar op die stoel <laughs> komt? Dat wordt. doen we allemaal, maar Dat Daar zijn we allemaal bang voor. Ja, en, en dan, dus, dan hebben we, de, we nog... Amerikaanse vrienden van mij, uh, die hebben ook een beetje de angst van... Uh, we moeten ons nu echt goed organiseren. Iedereen registreren om te stemmen. Want anders gaat, gaat die clown er weer vandoor met vier jaar. Precies. Mm. Maar uh, het lijkt op dit moment, dit is natuurlijk, we hebben het nog een aantal maanden, maar op dit moment lijkt het erop dat hij de steun verliest van uh, de oudere Amerikaanse vrouw, uh, de katholieke kerk, is hij kwijt. Dus het kalft af. Er is inmiddels op sommige punten, heeft Biden een volk <laughs> van 13 procent. Nou, dat is ja. mega. Als er nog zes katholieken over waren... dan had hij die met die foto van Johannes Paulus II wel over de stang. Want dat deed hij dus de dag daarop. Dan kreeg hij niet zoveel nieuws. Maar ging hij ging niet naast het standbeeld staan... van de paus Johannes Paulus II. Ja. Bij, bij een failliet museum. Een failliet museum, dat is een paar ja, zijn jaar geleden. Er besparingen. <laughs> nou nee, daar heb je ah. niks mee. Daar kwam gewoon geen hond, man. Ah, Oké, okay. dat had toch mooi geweest. Nee. Hey, maar jongens, laten we op een vrolijke noot... Dit is de 25e praattafel. En uh, Gerrit, we hebben genoten tot dusver van de bijdrage die je meegeleverd hebt. Zeker en uh, Zeker. En uh, nou, wij hopen absoluut nog uh, heel lang door te gaan met Trump, zonder Trump... Ja. en ook hier met of zonder regering en bij jullie wat dan ook. Nee. Uh, maar wel met Gerrit. Wel ja. met Gerrit. Ja. Er ligt nog veel geschiedenisbraak, denk ik, voor ons om te onderzoeken. En veel over de, over de toestand van de mensen. Ja. Dinges humana, stasis humana, hoe heet dat? Conditio humano. Ja, precies. Zoiets. Nou, dat weet Gerrit ook wel. Nee. Mijn Latijn is niet zo sterk. <laughs> nee. Voor mij is ook heel hard uh, kathereen, gewaterd, kathereen. zal ik zeggen. Ja, uit Noord-Holland en volgens het Vaticaan is dat een missiegebied. Okay. <laughs> hey. Alvast hartstikke bedankt bij deze, voor al je bijdrage en ook voor dit interview. Ik zou zeggen, binnenkort hopen we je weer te kunnen horen met je volgende zaken. Heel veel, ik weet dat je hartstikke druk hebt met meer. Er zijn paarden, je hebt kinderen, je, hebt, je bent ook nog wat... Ja, nou, ik heb één kleinkind, maar die doet nog niet zoveel. Maar ik ben nog bezig aan een promotieonderzoek schrijven. Kijk eens, in de in kijk de... eens aan. Sommige ja, mensen het... kunnen dat gewoon in 24 uur, Filip. Dat is waanzinnig. Dat is ik, weet niet, wat ik ben niet nog zes jaar mee bezig. Dus het moet dus af. <laughs> ja, ja. Het moet af. Dat is de mooiste motivatie. Ja, ik uh, ben heel blij dat jullie uh, die 25e mijlpaal hebben bereikt. We gaan nu verder naar de 50e uiteraard. Zeker. En ik... Uh, Blijf daar graag aan meewerken. Dat is fantastisch. Gerrit, veel geluk daar in Grebin. Hou het gezond. En ook voor de second, and third en fourth wave, whatever. En inderdaad, deze zomer, ja, dat gaan we absoluut doen. Dus, maar daar gaan we zeker overleggen. En the fishing trip is coming. Oké. Okay. De hey, praattafel gaat op reis. Gerrit, fantastisch om je eens live te spreken. En uh, tot binnenkort, jongen. Dit is de Praattafel Podcast met Ossie en Ossier. Ja! En zo binnen een paar seconden gaan we van uh, Noord-Duitsland. Eh, terwijl. Uh... En zo gaan we binnen een paar seconden van uh, Noordoost-Duitsland, uh, bij, bij, vlakbij Denemarken, naar uh, Rotterdam. Uh, terwijl Filip uh, even aan tafel is, uh, zijn hoofd vol stoppen met lekker eten. Uh, ga ik nog even met onze wetenschapsbijdrager verder, uh, Mario Reget uit Rotterdam. Goeden... Hallo. <laughs> ja, goedendag. Goedemiddag Uit ja. Rotterdam. Ja, precies. Ja, ik twijfelde even met goeie, want ja, je weet niet wanneer de mensen luisteren en. Goeiedag, nachts, weg, morgen. Maar ja, voor ons is het gewoon oh, goeiemiddag. <laughs> uh, ja, en waarom had ik je aan de lijn? Want ik was toch al eens heel erg benieuwd naar iets... wat me al een hele lang bezighoudt... waar ik maar steeds zo'n flart van hoor. En ik, ergens uh, vat ik nooit het hele verhaal. En dat is iets wat me al uh, lang uh, een beetje bezig hield. Namelijk de zogeheten toeslagenaffaire in Nederland. Want... Nu is het wel zo dat nu dat België een beetje zo splitsingachtig wordt... en het wordt steeds moeilijker. Er zijn best veel mensen die eraan denken van... nou, die Nederlanders hebben dat zo mooi voor elkaar allemaal. Het is dat allemaal goed geregeld. En, ja, administratief en de wegen liggen er goed bij enzovoort. Dus Daarom dacht ik een kleine verhelderende insteek over ja. hoe dat... En, met name één uh, affaire die dus al heel lang, ik weet niet hoe lang ik daarover hoor. Uh, en ja, ik heb Mario vriendelijk gevraagd om daar eens het fijne van uit te zoeken. En, nou, ik, ik ben heel erg benieuwd naar uh, hoe, hoe dat nou zit met die toeslagenaffaire. <laughs> Ja, het is een heel lang verhaal en dat heeft ook een behoorlijk verleden. In Nederland hebben we toeslagen voor diverse dingen. Je hebt de huursubsidie bijvoorbeeld. Dat is een, als mensen het niet zo breed hebben, dan kunnen ze een bijdrage van het Rijk aanvragen. Van de regering aanvragen. De, de huursubsidie. Maar dat hebben we hebben ook de zorgtoeslag. Mensen die met, een, die met een klein inkomen kunnen dat aanvragen, die zorgtoeslag. Om ze een beetje tegemoet te komen in de medische kosten die ze mm -hmm. maken. Want de zorg wordt natuurlijk ook steeds uh, duurder. Ja, ja. En, zo had, en zo was er dus ook de kinderopvangtoeslag. En daar is het fout mee gegaan. Dat begon in 2005... Het was een heel leuk principe eigenlijk. Het idee was eigenlijk uh, de, het verhogen van de arbeidsparticipatie met andere woorden. Mensen moesten vooral zoveel mogelijk gaan werken. Uh, en zo weinig mogelijk thuis zijn om op de kinderen te passen. Want dan uh, ja, met meer werken uh, is gewoon meer welvaart en meer vrijheid voor ouders. Ah ja, dus, dus kwam er een, een kindertoeslag, uh, uh, dat, werd zeg maar zo, uh, dat konden mensen aanvragen... en dat moest ook zo makkelijk mogelijk worden gemaakt... Uh, en dat konden mensen dus krijgen om dus de, de opvang te regelen van de kinderen. Ja, ja en toen maar, ging massaal, gingen massaal duizenden mensen aan het werk. En de economie ja. ging door het plafond. Maar dat was meer in Bulgarije, geloof ik. Nou ja, dat, dat, daar komen we nog. Want, want, want, want we zitten nu zeg maar in, in, in, 2000, in 2005 begon het eigenlijk. En dat ging een hele tijd best wel goed. Alleen ze merkten toen al dat het hele systeem behoorlijk fraudegevoelig was. Mm -hmm. Want uh, ja, uh, het is een hele aantrekkelijke regeling. Dus, met, ouders met een, een minder dan modaal inkomen... konden tot 1000 euro per maand per kind aan toeslag krijgen... in bepaalde situaties. Dus dat, dus dat explodeerde. 1000 da euro had. per maand... Ja, tot de duizend euro My. per maand. Oké. Okay, dus. Dus, dus dat betekende dat de opvang van kinderen door gastouders... dus de opa's en de oma's eigenlijk... ging van 30.000 in 2005 naar 183.000 in 2009. Dus het explodeerde eigenlijk. Dus al die opa's en oma's die op de kindertjes passen... terwijl een paar maanden aan het werken waren... die lieten zich nu betalen, dat is, want het was toch gratis. Okay. Nou, toen heeft de, belastingdienst, de opsporingsdienst van de belastingonderzoek daarnaar gedaan. En toen kwamen ze erachter dat het wel heel erg fraudegevoelig was. En het ging met name fout bij bureautjes die, die dat voor mensen gingen regelen. Want er waren allerlei gastoude bureautjes. En het viel de belasting ook op... Dat die gastouderbureautjes bovengemiddeld klanten hadden die slecht Nederlands spreken. Lees migrantenachtergrond. Mm -hmm. En de Nederlanders die erg moeite hebben met lezen en schrijven. En die, die gastouderbureautjes die begonnen daar behoorlijk mee te frauderen. Oké. Okay. Uh, want ze vroegen dan van de mensen uh, of ze dus de beschikking konden krijgen over hun DigiD-nummer. Dat is een nummer waar, waar je heel zuinig op moet zijn. Dat is gekoppeld aan: aan, aan, aan met je DigiD-nummer regel je als persoon. Alles, uh, een, een, een, een, een, uh, zo'n DGT-nummer, is, is gekoppeld aan je inkomen, aan je belastingen, aan je SOFI-nummer. Dat is je, je sociale en fiscale nummer. Dat is eigenlijk je administratieve in identiteit, zou je kunnen zeggen, van de Nederlander. Dat is het DGT-nummer ja. in combinatie met het SOFI-nummer. Nou, die, uh, belasting, of die uh, frauduleuze uh, gastoude die vroegen van die slechtsprekende Nederlanders hun DGT-nummer. En daarmee konden ze dus toeslagen aanvragen. Vaak ook buiten die ment, het medeweten van die mensen om. Aha, nu eh, begint dus het... Dat, dat, ja? dat begon echt uit de klauwen te lopen. Toen kwam er eigenlijk een alles of niets aanpakken, want de belasting die, die was tot al opgevallen... En uh, dus uh, de, die trok aan de bel en de regering zei van... nou, dan moeten we het echt een stuk strenger gaan aanpakken. En dat is, daar is het een beetje fout mee gegaan. En alles of niets aanpak, dat, dat werd de norm. Het minste vergrijp, een, een, een la, iets te laat betaalde rekening of een, uh, je 10 euro te hebben vergist, dat was al voldoende reden om de uh, kindertoeslag, uh, opvangtoeslag, van een heel jaar terug te vorderen. Dan praat je over duizenden euro's. Oh my. Dus dat liep helemaal uit de klauwen. Toen viel het eigenlijk al op dat, dat het wel erg hard was. Dus de die, die in de politiek. Van dan moeten we dat niet veel vriendelijker gaan doen. Maar ja, dat was geen... En toen kregen we dus... Uh, toen was er, waren de geesten de rijp voor een wat vriendelijker versie daarvan... Maar ja, toen kwam de Bulgare-fraude daar bovenop. Oké, okay, nu, nu zijn we in Bulgarije dan, oké. Okay. Ja, toen we in, uh, en dat, wat blijkt nou, dat waren uh, Oost-Europese bendes... maar voornamelijk Bulgaren. Die deden het zo, die, die, die namen met busjes... en uiteindelijk zelfs met Touricar-bussen vol... namen ze Bulgaren mee. Die, die uh, reden ze naar Nederland, konden ze in een paar dagen zijn... En wat deden dan die, die Bulgaarse mensen? Die melden zich met een, met een, identiteit, een Bulgaars identiteitsbewijs... en een vals huurcontract bij het loket Burgerzaken van de gemeente Rotterdam. Die zich inschrijven als inwoner van de stad. En kregen daarmee een officieel adres en gelijk een burgerservice nummer. Oké. Okay. Nou, dan kregen ze een, een, een habakrat waar ze blij mee waren. Ze vertrokken weer naar Bulgarije. Maar die bende, die heeft dus dan een werkende DigiD... Wat ik je dus vertelde, de, de, de, de, die, die administratieve identiteit, die is heilig. En daarmee, daarmee werden huur- en zorgtoeslagen aangevraagd. Ja. Met terugwerkende kracht. Dus en... de belastingdienst betaalt meteen uit. En men controleert dat pas achteraf. Ja, ja, ja. Dus uh, per <lacht> Boelgaar uh, kon je tussen de 6.000 en de achtduizend euro in één keer vangen. Met die entiteit, dat zijn dus eigenlijk spookburgers... werden ook abonnementen voor kostbare smartphones afgesloten... Nou, daarmee werd gebeld naar allerlei dure nummers, eh, buitenlandse <laughs> nummers. Jammer, jammer, jammer. Maar die rekeningen werden nooit betaald. En als dan uiteindelijk, zeg maar, eh, die, de, de, die rekening werd afgesloten, werd het toestel verkocht. Dus dan had je met één spookinschrijving al gauw 10.000 tot 12.000 euro. Ja, ja. En dat en, heeft dus een paar jaar geduurd, hele Touring touringcarbussen, een caravaan van Bulgaren is naar Nederland gegaan, en, en, voor en, een paar jaar zelfs. En, en hoe, hoe denk jij dat dat, kan, dat, dat zo gods, lang duurt? Ja, ja, kijk het punt is. Kijkt iedereen uh, de andere ja, kant is, op? Ja, Goeie vraag. Nou ja. ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik bedoel, uh, je zou zeggen van. Het, uh, uh, het, het is gewoon onder de radar gebleven. Het ging gewoon. Uh, uh, niemand merkte dat eigenlijk. Prima. En toen. Uh, ja, oké, ja, okay, toen was de Bulgaren. We natuurlijk ja. wel op. Maar ja, dan. Uh, Jongen, jonge, jonge. dus dan, uh, dan gingen mensen klagen van. Ja, het, is, het zijn toch wel erg veel Bulgaren die, uh, die hierheen komen. en belastingen en zorgtoeslag aanvragen. Maar ja. We hebben een linkse regering in die tijd. En het was nogal van ja, nee, je moet er niet te streng zijn en ga zo maar door. Maar die hele affaire kwam dus uit. En toen werd ineens, dat was ineens gelijk. Een, toen stonden de neuzen dus gelijk richting fraude aanpakken in Nederland. Want dat kon toch niet zo zijn dat we helemaal leeggeplukt werden door hordes Bulgaren. Nou, dat had ook zijn weerslag op die... Kindertoeslagaffaire en het controleren. Want die, die, de, de ouders die waren over het algemeen wel van goede trouw. Maar die gastoude oude bureautjes niet. Nee, nee. Uh, dus, dus de er echte ging mensen... die heksenjacht als het ware door. En uiteindelijk kwam toen, zeg maar... Oh ja, toen, toen zijn er de kamervragen gesteld. De staatssecretaris die heeft moeten aftreden. Want die kon het ook niet meer uitgelegd krijgen. We hebben een nieuwe staatssecretaris toen gekregen. Dat is dus in Nederland uh, de, de, de functie die net onder die van minister zit. Ik weet ja, niet of ja. dat in België is. Ja, hetzelfde is hier ook, ja. Uh, Oké, okay. maar dan... Uh, ja, die is toen afgetreden en... Uh, uh, die, uh, en de belastingen uh, die zijn teruggefloten, want dat, dat was op een gegeven moment een heksenjacht geworden. Dat waren, dat waren hele nare praktijken, want iedereen had de buik vol van de fraude. Maar uh, uh, gemakshalve werd even vergeten dat het eigenlijk voornamelijk die gastouderbureautjes waren en niet de ouders zelf Nee, nee. Daar is het een beetje mee fout gegaan. En, dus en uh, dus de kindertoeslag van, van, van een paar honderd mensen, ik dacht 300, zoveel, uh, is toen stopgezet. En uh, jaren uh, aanslagen werden gewoon teruggevorderd. Dus je had ouders die zo ineens een rekening kregen van twintigduizend van, uh, euro of zo. Dat zijn dan voornamelijk gezinnen die het al helemaal niet breed hebben. Anders heb je die toeslag natuurlijk niet nodig. Nee, nee, nee, ik had ook iets gehoord van dat er een soort uh, cultuur was van paksen, Of uh, wat was het? Ja. Een ja. soort ja, anekdotes. De, de, de, de belastingen die hebben speciale teams opgesteld. Dat waren de CAF-teams. Uh, dat staat voor, uh, dat weet ik eigenlijk niet meer precies. Centrale uh, uh, maar, maar, antifraude oh ja, of zo. Ik hier, ja, de, de uh, commissie antifraude. Nou, ja, commissie, ik weet het eigenlijk niet meer. Maar goed... Uh, die CAF-teams die, die, uh, zijn een beetje doorgeslagen... want die zaten midden in die Bulgaren-fraude... en de neuzen stonden allemaal die kant op van pakken, pakken. En die zijn helemaal op hol geslagen. Dat werd een soort heksenjachten, werd een soort in inquisitie. En dan weet je al, of je ook maar iets had verkeerd had ingevuld... dan was je al het haasje. En ze hadden zelfs uh, clubjes die... die uh, dat is heel mooi, heel buitengewoon verwerpelijk... die uh, jatten het, uh, uh, het duo Pek en Veren. Die waren daar trots op dat ze dus... die gingen echt op jacht... En ook uh, in plaats van, uh, met, we hadden Sinterklaas met pakjesdag. Dat noemden ze daar feestelijk de, de afpakjesdag. Want dat vonden ze leuk op, ja, de op het moment dat zeg maar, de, de kinderen de pakjes krijgen. Dat dan de ouders gepakt worden, zal ik maar zeggen. Dat was dus walgelijk eigenlijk. En, en, en dat... dat is natuurlijk helemaal op hol geslagen. Dus de belastingdienst daar is ook aardig de, de, de bezen doorheen gegaan. En zelfs de belastingdienst zelf heeft aangifte gedaan tegen de eigen ambtenaren. Kun je het je voorstellen? Uh, moeilijk. Ik dat weet niet of dat het hier ooit zo ver zou komen. Maar, maar ik kan begrijpen dat het inderdaad uh, heel erg is voor die mensen ook. Want dat, die hebben Trenselijk. rechtszaken gehad. En uh, weet ik veel inderdaad. Uh, beslaglegging. En, uh, oh man. Maar goed... Ja, laat dit een kleine waarschuwing zijn aan die Vlamingen... die nog enigszins denken van... Uh, nou, uh, die Hollanders, dat zou, maar misschien moeten we daar wel bij gaan. Ik denk ook dat er dan heel veel Nederlanders die hier wonen... gewoon naar de Walen gaan. Die gewoon doortrekken naar het zuiden. Ja, nou ja, kijk. Het is voor die ouders natuurlijk afschuwelijk geweest. Maar ja, kijk, Nederland is inderdaad wel een beetje een regeltjesland. En je ziet toch ook dat dat, dat administratieve systeem dus helemaal uh, uh, op hol kan slaan. Het, het kan te ver gaan gewoon. En nu, het is natuurlijk wel zo... dat nu op dit moment... alle ouders ruimhartig gecompenseerd worden. Mm -hmm. uh, alles wordt teruggedraaid. De gepupeerden krijgen... Uh, wat was het? 25.000 euro. De man sowieso. Uh, want het was op zich wel een sympathiek systeem. Maar... Uh, wat natuurlijk het probleem was, was dat. Dat was eigenlijk het kernprobleem. Dat is het model, de aanvrager krijgt gelijk de toeslag uitgekeerd. En de Belastingdienst controleert pas achteraf of de aanvrager wel recht heeft op die toeslag. Daar is het ook fout in gegaan. Dus eigenlijk een, een sympathieke manier om, om het, uh, uh, um die mensen te helpen, is, is te vrouwig gevoelig gebleken. Oké. Okay. Eh, dat zit ergens ook in de natuur van de mens om natuurlijk altijd de gaatjes en de hoekjes op te zoeken van waar iets te halen valt. En als het ja zo makkelijk is laaghangend fruit, in feite. Is, ja. ja ja, ja, ja, ik heb nog een docu gezien van, van in Bulgarije... van de hele dorpen die blij waren met dit systeem... omdat ze met de en weer konden. En die begrepen ook echt niet dat dat strafbaar is... want de overheid is de overheid en het was toch officieel? Ja, dus voor hun, maar die hebben geen wereldbesef van welke overheid. Mario, hartstikke bedankt. Dit was een zeer uh, uitgebreide en hartstikke mooie uh, uiteenzetting. Ik, ik snap het nu. Ik hoop dat onze ja. luisteraars het ook snappen... Uh, Bedankt weer om mee te doen. Dit was de, de 25 ste Ik zie jou woensdag weer in de 26 e praattafel. Want we gaan nu, vanaf nu worden allemaal praattafels gewoon. We gaan gewoon de teller door. Eh, niet meer moeilijk. De, de hoek is ge -upgrade. Het wordt nu een echte tafel. Precies, dus. Uh, wij gaan eruit. Uh, we gaan verder met de show. Uh, ik dank Mario en ik zou zeggen tot woensdag... voor de wetenschap op woensdag aflevering. Uh, uh, tot woensdag. Groet. Hoi. Dit is de Praattafel-podcast met Mossi en Kossier. Ja, en zo zijn we aan het einde gekomen van nummer 25. Praattafel nummer 25. Het is hartstikke geweldig om te doen... en uh, ik hoop dat jullie het uh, kunnen waarderen als dat uh, zo is is dat heel fijn als jullie dat ook laten merken... zowel op het web als in de, de sterretjes uitdelen op Apple op Music... of weet ik veel waar het allemaal kan. We zouden jullie help enorm kunnen gebruiken. Nog meer mensen die mee kunnen genieten van dat programma... als je dat tenminste doet. En ik, ik ga er vanuit wat ik heb gehoord toch redelijk veel mensen blij maken. Redelijk veel mensen die ons ook hebben geholpen. Ik ga het rijtje af. Uh, allereerst Shay Stevens, mijn echtgenote... die uh, ook voor de naam heeft gezorgd van de show. Uh, Dank je wel. Dan uh, onze medewerkers Martinez Wolf, Lies van Aalst... Uh, bijdragers Zinzi Thilo, Rijn Bertlein, Gerrit Band... ook Peter Thiesse heeft een keer al uh, bijgedragen. Was heel boeiend. Dan een aantal gasten. Guy Tegenbos. Lieve de Kouter. Sergio Roberto Gratteri. <tacht> en uit Dallas. Uh, Sergio de Marre. Die we ook al een paar keer hebben kunnen strikken om aan de lijn te komen. Ik uh, dank je dus om het uh, luisterplezier. Uh, <tacht> Ik dank je dus voor het luisteren en het bij ons blijven. Ik hoop dat we er nog 25 en dan nog 25 en nog 25 kunnen doen. Ik zie graag jullie commentaren tegemoet op Facebook, onze praattafelpagina. En dan gaan we er nu uit. En ik zou zeggen, we gaan dan luisteren naar het voorleesmoment van Filip wat hij al heeft aangekondigd. En een stuk uit het D-Day-dagboek van zijn grootvader. Tot de volgende, show. Bedankt. Dit is de praatruim voor podcast met Ossie en Ossie. Die day gezien door Duitse ogen. Heinrich Severloh kan zijn ogen niet geloven. Maandenlang heeft de Duitse soldaat vanaf de winderige Normandische duinen het kanaal in de gaten gehouden. En nu om half zes ochtends op 6 juni 1944 ziet hij wat hij al die tijd gevreesd heeft. Ver aan de horizon. Doe kleine zwarte stipjes op. De 20-jarige corporaal en zijn kameraden in Widerstandsnest, 62, beseffen dat de langverwachtige geallieerde invasie over een paar minuten zal losbarsten. En het gaat hier gebeuren, op dit strand, vlakbij de stelling waar zij gelegerd zijn. Het was de grootste militaire vloot ooit. Een eindeloze rij enorme schepen. Het geluid werd steeds krachtiger. Een enorme formatie bommenwerpers kwam onze kant op. Als een spook van de bewolkte grijze hemel, het geluid van de machines was oorverdovend. Zo herinnerde Severlo zich later. De eerste bom slaat slechts 50 meter achter hem in. Aarde en brokken kalksteen vliegen alle kanten op. De Duitsers laten zich meteen op de grond vallen of vluchten hals over kop de bunkers in. Vlakbij Severlo zit Frans Gökkel in een schuttersput. De 18-jarige soldaat buigt zich geschrokken over zijn Poolse machinegeweer, terwijl hij de aarde op zijn helm en rug voelt neerkomen. De lucht hangt vol rook en wit steengruis. Het brandt in Guckels neus en ogen en zijn tanden knarsen ervan. De Duitsers knipperen met hun ogen het stof weg en zien dan dat de schepen op de donkergrijze zee nu zo dichtbij zijn dat ze zich binnen het bereik van hun machinegeweren bevinden. De kanonnen in de verte lichten rood en oranje op en nemen de Duitse stellingen onder vuur. Om zijn zenuwen de baas te worden, begint de 18-jarige schutter hardop te bidden, op hoofd van zegen. En terwijl hij zit te bidden, spookt slechts dezelfde gedachte door zijn hoofd. Dit overleef ik niet, dit overleef ik niet. Eind 1943 wisten Hitler en zijn generaals dat de geallieerden het jaar erop Europa zouden binnenvallen. Ze wisten alleen nog niet waar. Ik ben ervan overtuigd dat wij de westkust kunnen verdedigen als we goed voorbereid zijn. Ik denk dat wij de aanval kunnen afslaan schrijft Rommel vol goede moed aan zijn vrouw in het voorjaar van 1944. En tijdens een toespraak twee dagen voor de invasie schreeuwde Geubels nog... Onze soldaten zullen de vijand eens een lesje leren. De Führer zelf was ook een en al optimisme toen hij zijn troepen in Frankrijk liet weten... Ik weet, mijn dappere soldaten, dat elk van jullie de komende dagen vol overtuiging en overgave zal vechten voor onze overwinning en voor een glorieuze toekomst voor het Duitse volk. Wij zijn onoverwinnelijk. Maar daarin vergisten de twee nazi-kopstukken zich behoorlijk. Het optimisme van Hitler en Goebbels wordt niet gedeeld door Severlo, Gökkel en hun kameraden op het strand dat later bekend zou worden als Omaha Beach, die binnen een half uur worden getrakteerd op onder andere meer dan 10.000 raketten en granaten. Ook panzerkorporaal Gustav Winter, die in een kleine bunker op één kilometer van Severlo en Gökkel zit, hoort het bombardement. Samen met zijn Tsjechische adjudant van amper 17 jaar, moet hij ervoor zorgen dat de vijandelijke troepen de voet van de kliffen op Omaha Beach niet bereiken. Maar de opening voor hun 50mm-kanon is niet meer dan een smal spleetje, zodat ze geen idee hebben van wat er rondom hen gebeurt. Ze kunnen de lucht en de zee bijna niet zien, maar ze voelen wel de trillingen en zien het stof dat door de kieren naar binnen dringt. Toen er plotseling een vlak bij ons explodeerde, voelden we de drukgolf door de muren heen. Het leek alsof je een stomp in je maag kreeg. En ze bleven maar komen, steeds weer zo'n stomp. Mijn oren begonnen te tuiten. Herinnert winter zich. Een kwart na zes ziet Severlo vanuit zijn bunker, dwars door de rookwolken heen, hoe honderden amfibievoertuigen zich een weg banen door de metershoge golven. Hij rent als een haas naar de dichtstbijzijnde communicatiebunker, zo'n 15 meter verderop. Het is begonnen! Ze komen aan land! schreeuwt de corporaal, voordat hij zigzaggend weer terug naar zijn bunker rent, waar een van zijn kameraden op hem zit te wachten. Severlo zorgt ervoor dat het zware MG42-machinegeweer stevig vastzit op zijn tweepoot, terwijl zijn collega het helse apparaat een patroonband vol 7,92 mm Mauser-kogels voert. Maar de soldaten weten op dat moment al dat ze te weinig kogels hebben. Verschrikt ziet Severlo de Higginsboten van de vijand naderen. Het lijken wel mieren. Ze deinen op en neer op de golven en komen steeds dichterbij. De corporaal is verbaasd dat de geallieerden de aanval bij Ep hebben ingezet. Op dit tijdstip hebben de landingsboten weliswaar niets te duchten van de ijzeren hekken en mijnen van de Duitsers, maar moeten wel de marine-infanteristen een bijna 300 meter brede strandstrook oversteken voordat ze zich veilig kunnen verschuilen achter de zeedijken. Rond 6.30 uur gaan de eerste boegkleppen van de Higginsboten open en komen de soldaten verrassend rustig naar buiten. Op sommige plekken is het water zo diep dat de Amerikanen kopje ondergaan en zich half zwemmend, half lopend richting het strand begeven om zich te hergroeperen. Bijna alsof het een oefening is. De Duitsers hebben nog geen schot gelost. Ze wachten totdat de Amerikanen op ongeveer 400 meter afstand zijn, met het water tot aan hun knieën. De Amerikanen vochten zich een weg uit het water met hun wapens en rugzakken door de krachtige koude branding, langzaam en totaal onbeschut. Het leek wel een kudde schapen die naar het slachthuis werd geleid, zegt Severlo later over wat hij zag. Mijn god, die arme stakkers, mompelt Bernard Freerking, de bevelhebber van Severlo, wanneer hij ziet dat de vijand de 400 meter grens bereikt. Niet veel later wordt in alle bunkers en stellingen langs de kust van Omaha Beach hetzelfde commando gegeven. Los, open het vuur! De vijand moet vernietigd worden! Panzerkorporaal Gustaf Winter en zijn jonge Tsjechische adjudant komen pas in actie als ze het geluid horen van een geallieerde Sherman-tank die een lage duin probeert te beklimmen. Hij ziet in zijn vizier dat een paar Duitsers uit de duinpannen proberen te vluchten. Dan hoort hij plotseling een enorme dreun. De Duitsers worden getroffen door een granaat. Overal licht bloed. Verschrikkelijk. Zo wil ik niet doodgaan, denkt de panzerkorporaal. En dan ziet hij dat de Sherman-tank de top van de duin heeft bereikt. Ik schrok enorm. Ik had nooit gedacht dat de geallieerde troepen verder zouden komen dan het strand. Meteen begon ik op de tank te schieten. Het was een makkelijk doelwit. Hij reed recht op me af en had een grote witte ster op de voorkant, zegt Winter. De Amerikaanse tank reageert direct met een salvo. Eerst wordt de loop van Winters kanon aan stukken gereten, en vervolgens doorboren de kogels de borstkas van zijn jonge adjudant. Omdat de Tsjech ze heeft opgevangen, minder de kogels vaart en kunnen ze niet heen en weer ketsen in de Duitse bunker. Die arme knul, die nog een heel leven voor zich had, heeft dus eigenlijk mijn leven gered. Hij was op slag dood en viel naast me neer. Het was een nachtmerrie. Al dus winterjaren later. De Duitse panzerkorporaal ziet nog meer tanks en infanteristen over de duinen komen en weet dat hij als de bliksem uit de kleine bunker moet zien te komen. Eén Amerikaanse soldaat heeft een vlammenwerper die hij richt op een antitankstelling op slechts 100 meter van Winter vandaan. Een enorme vuurbal verandert het kanon en de aanwezige soldaten in één grote brandstapel. Winter kruipt door een luikje boven in de bunker en valt achter het betonnen gebouw op de grond. Tot zijn schrik ziet hij dat de duinen, die hij zo goed kent, Vol met kraters, lijken en afgerukte ledematen. Overal hangen rook en stof. Dat zand was de hel. Echt de hel. Herinnert hij zich. De panzerkorporaal heeft alle hoop verloren. Geknakt gaat hij zitten en ziet de Amerikanen voorbij rennen. Pas na een hele tijd ziet iemand de Duitser zitten en slaat hem instinctief met zijn geweer tegen het hoofd. Hij had een bajonet op zijn geweer en was van plan om mij neer te steken, denk ik, toen hij werd afgeleid door een explosie ergens in de buurt, weet Winter zich te herinneren. Dan krijgt een andere soldaat Winter in het oog. Hij wijst naar het strand en geeft hem een harde trap, zodat de korporaal de duin afrolt. Onder aan de duin wordt hij opgepakt door een groep andere soldaten, die hem handboeien omdoen en bij een stel Duitse krijgsgevangenen zet. Hier dwaalt zijn blik van het strand waar de lichamen van gesneuvelde Amerikanen aan land spoelen, naar de verkoolde lijken van Duitse soldaten onderaan de voet van de rotsen. Een beeld dat Winter nooit meer zal vergeten. Niemand zei iets. Wij zaten daar maar te kijken. Wat wij zagen, dat raak je nooit meer kwijt. Rond 13 uur hadden de Amerikanen meer dan 19.000 soldaten aan land gezet en waren bulldozers bezig de weg vrij te maken voor de tanks. Maar terwijl de vijand langzaam het oostelijke deel van Omaha inneemt, ziet Guckel nog steeds te wachten in zijn kleine bunker, slechts een kilometer verderop. Het machinegeweer van de jonge Duitser is door een granaat verwoest, dus hij heeft alleen zijn karabijn nog. Ineens merkt hij een scherpe pijn in de hand waarmee hij zijn geweer vasthoudt. Hij kijkt wat er is en ziet dat twee van zijn vingers alleen nog met enkele pezen aan zijn hand vastzitten en dat het bloed eruit stroomt. Nou zeg, dat is geluk hebben... Met zo'n wond mag je zeker terug naar huis, zegt een kameraad nadat Guckel naar de compagniebunker is gerend. Zodra de wond aan zijn hand verzorgd is, mag de soldaat ook inderdaad het front verlaten. Hij vermijdt de grote onverharde landweg uit angst om er Amerikanen tegen te komen en loopt stilletjes over binnenweggetjes en paden totdat hij op een ambulance stuit. Terwijl de wagen richting het veldhospitaal van Balleroy rijdt, 15 kilometer van de kust, ziet Guckel hoe het landschap kapot gebombardeerd is door de geallieerde vliegtuigen. Er lagen overal dode koeien en ook de hulptroepen hadden zware verliezen geleden, herinnert Gukkel zich later. Ze moeten regelmatig stoppen omdat uitgebrande Duitse vrachtwagens de weg versperren, terwijl de berm bezaaid is met dode en halfdode Duitsers. Het is een deprimerend gezicht, maar Gukkel troost zich met de gedachte dat hij spoedig weer terug naar huis mag. Voor Heinrich Severlo is Duitsland echter verder weg dan ooit als hij rond 2.30 uur merkt dat hij door zijn allerlaatste munitie heen is. In plaats daarvan vult hij zijn MG42 met lichtkogels. Die zijn net zo dodelijk als gewone kogels, maar het nadeel is wel dat ze een spoor van licht achterlaten en dus de locatie van de Duitser verraden als hij ze afvuurt. Binnen tien minuten wordt Severlo liefst vier keer achterover geworpen door krachtige granaten die vlak bij zijn bunker inslaan en zijn longen vullen met een dichte rook. Het lawaai doet zijn oren tuiten, zodat hij amper kan horen wat er om hem heen gebeurt. Maar hij en zijn kameraden in de bunker weten dat dit hun laatste kans is om te ontsnappen. Severlo sprint voorovergebogen van granaatkrater naar granaatkrater, waar hij zich steeds even kan verschuilen. Hij wacht een paar minuten op zijn vrienden uit de bunker, maar slechts één van hen komt opdagen. De anderen, onder wie ook severloos goede vriend luitenant Bernard Freerking, zijn neergeschoten door de vijand. Ook al doet elke spier in zijn lichaam pijn en is hij gewond aan zijn gezicht, hij en zijn kameraad moeten maken dat ze wegkomen. Tijdens een vijf kilometer lange vlucht naar het hoofdkwartier van het bataljon in Colville moeten ze vaak van koers veranderen om de oprukkende Amerikaanse troepen te ontlopen. Na vele omzwervingen bereiken ze uiteindelijk het hoofdkwartier, waar een verpleger de wond in het gezicht van Severlo behandelt. Alles lijkt verloren, maar dan hoort de corporaal een gesprek tussen twee officieren en krijgt hij weer wat hoop. We wachten op de tanks en dan dringen we de Amerikanen weer terug de zee in zegt een van hen. Maar de officieren en Severlo weten niet hoe ernstig de situatie is. Ook voor de Duitse panzerenheden die de hele middag proberen om het offensief te doorbreken. Amerikaanse parachutisten hebben de meeste wegen en bruggen onder controle en de Duitse tanks worden vernietigd door vliegtuigen en boten van de geallieerden. Nog diezelfde 6 juni wordt ook Colville ingenomen. Samen met enkele landgenoten is Heinrich Severlo gevlucht voordat de Sherman tanks met hun witte sterren het dorp binnenrollen. Ze vertrekken in het holst van de nacht, op zoek naar andere Duitse troepen. Als ze een paar kilometer een vlakte moeten doorkruisen, worden ze onder vuur genomen door mitrailleurs. Ze proberen zich te verstoppen in een kuil. Toen begrepen we dat we de oorlog eigenlijk al hadden verloren. We waren moe en uitgeput. We hadden te weinig wapens en nog minder hoop. En we waren omsingeld door de vijand. Ergens in een natte kuil, aan het einde van de wereld, schrijft verloor later. Diezelfde nacht dringt het pas tot hem door. Hadden die oorlog en alle persoonlijke offers en enorme verliezen dan geen enkel nut gehad? Ik dacht aan Freerking en voelde hoe de tranen langs mijn opgezwollen gezicht naar beneden rolden. Het was afgelopen. Als de zon de volgende dag opkomt, komen Severlo en zijn vrienden weer overeind. Onbewapend en met de handen in de lucht lopen ze door de natte struiken terug naar de weg waar ze door Amerikaanse manschappen worden opgewacht. Precies 24 uur nadat de invasie is begonnen is de oorlog voor Severlo eindelijk voorbij.